Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 58, opgenomen op maandag 5 november 2012. Hey, Mathijs. Zo, middag bijna. Ja, ging even niet zo goed. Ik denk dat mijn microfoon uh, uh, zijn langste tijd uh, heeft gekend. Nou, die is nog niet zo oud. Jawel, jawel. Maar goed, we zijn er. Uh, het heeft wat moeite gekost. Uh... Ja, hopelijk uh, gaat het goed, want uh, jij neemt nu de, mijn kant van het vrouwen op. En ik uh, neem uh, dit op via de iPad. Ja. Met een headset. iPad mini of de iPad iPad? De iPad mini. Spannend. Uh, en dan maar hopen dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat het goed komt. Uh, ik heb het wel eens vaak gedaan, hoor, met Ronnie op deze manier. Mm -hmm. Maar de laatste paar weken... En dan soms uh, heeft mijn microfoon geen kuren. En vandaag had hij weer alsof er een, een wespennest zat opgesloten in dat ding. En dan het, de fuck echt, jongen. Dus we uh, hebben van alles geprobeerd, maar uh, kwamen er even niet uit. Dus uh, als het goed is, uh, doen we het nu even op deze manier. En hopelijk, uh, als je dit luistert, is het gelukt. En als je niet luistert, dan uh, moet je een week wachten tot een nieuwe podcast... <laughs> Ach ja, we hebben niet zo heel veel boeien, zeerwaardig. We hebben genoeg te bespreken deze keer. Uh, Waar willen we mee beginnen? Uh, wat vind je het nou, leukste onderwerp? Um, ik vind eigenlijk niet zo leuke onderwerpen ertussen staan. <laughs> nee, grapje. Uh... Ja, laat gewoon, uh, want ik kan niet echt, echt goed, uh, uh, of ik durf niet echt goed uh, allerlei dingen tegelijk te doen hoor, nu op die iPad... ...omdat ik dan weer bang ben dat ik per ongeluk Skype verbreken of wat dan ook. Mm -hmm. Dus uh, als jij gewoon de leiding neemt, dan uh, volg ik jouw uh, lead wel. Ja, oké, okay, nou ja, goed, er zijn deze week, uh, afgelopen week uh, wat betreft drie grotere uh, besturingssystemen uh, dingen gebeurd... ...of er interessante nuutjes te melden, Windows, Android, Apple... We hebben een aantal reviews uh, liggen, slash gemaakt. Um, om even met, met het, uh, het enige nieuwtje over Windows 8 te beginnen. Uh, daar kwam gisteren iets naar buiten en dat is natuurlijk. Uh, het, het blijft een gerucht of, of zeg maar iets wat niet bevestigd wordt. Want onze vrienden van uh, DigiTimes, en die hebben het vaker fout dan goed. Maar goed, ze hadden wel een interessant bericht waarin ze zeiden. Um, niet alleen Acer heeft het eigenlijk wel gezien met Windows RT, of wil eigenlijk afwachten hoe dat gaat met de Microsoft Surface voor RT-tablet. Eigenlijk eh, zien alle fabrikanten er niks meer in. En Digitimes meldt dan dat onder meer Samsung, Lenovo en Dell eh, en Acer, die, die een Windows RT-tablet op de markt hebben gebracht, dat die maar 50.000 exemplaren ervan willen verschepen, het liefst, en daarna het een beetje dood willen laten bloeden. En andere fabrikanten, waaronder Sony en Lenovo, die um, zouden er helemaal geen heil in zien en alle plannen laser. om uh, een Windows RT-tablet op de markt te brengen, geschrapt hebben. En Acer heeft ook al geen RT, toch? Nee, die heeft nog geen RT, die had het uitgesteld liet ze vorige week weten. Um, maar ja, vanuitstel komt afstel. Hmm. Dus als dit een beetje klopt, um, wat ik wel zou kunnen begrijpen, uh, dan, dan heeft Windows echt deze langste tijd nu al gehad. Twee weken na de lancering. Ah, als dat klopt, inderdaad, uh, pff, ik, dat lijkt me lastig inschatten op dit moment, maar het um, zou heel raar zijn, zeg maar. Want RT is volgens mij wat Microsoft graag wil. De volledige versie is er alleen maar omdat ze niet anders kunnen, zeg maar. En RT is volgens mij wat hun toekomstperspectief was, de, het begin van, van de nieuwe ronde, zeg maar. Terwijl uh, eigenlijk Windows 8 Pro, of hoe noem je dat, met, met, met Intel Core, mm -hmm. um, nog zeg maar de, het, het laatste station is van de oude rit en... RT is het eerste station van de nieuwe rit. Snap ja, is, dat, is dat zo? Kijken we niet, willen we niet te graag dat Microsoft uh, in die zin verandert, of dat Windows in die zin verandert? Um, is Windows niet gewoon het desktop besturingssysteem uh, wat je dan misschien naar tablets uh, moet brengen, maar niet dat Microsoft nou de boel om moet gooien, zodat het meer een tablet besturingssysteem wordt? Uh, ik denk dat we misschien te graag willen. En dat eigenlijk zowel fabrikanten als consumenten daar helemaal niet klaar dus voor of zijn. We dat moet, of we dat willen of we klaar voor zijn wat je zegt. Ja, dat is misschien een andere vraag. Maar um, volgens mij is dat wel zoals Microsoft daarop inzet. Snap je wat ik bedoel? Dus mm -hmm. of het zo uitkomt, dat is natuurlijk dan de vraag. En dat is dan geen goed signaal ervoor. Um, het lijkt mij heel voorbarig, uh, überhaupt. Uh, omdat... Ik nog niet eens e ergens een Windows RT of een Windows 8 uh, hardware heb kunnen, kunnen kopen in de winkel. Mm -hmm. uh, volgens mij begint het nu mooi een beetje uh, geleverd te worden. Uh, wij zien ook niet echt veel signalen, toch, van mensen die hun tablets of zo hebben gekregen met Windows 8 ondertussen of wel. Nee, niet. tablets heb ik nog vrij weinig over uh, vernomen. Um, ik heb wel mensen gehoord die Windows 8 geïnstalleerd hebben op hun PC of zo. Maar... Ja, nee, nee, dat is een ander verhaal. Hè. Ik heb het over de hardware die te koop is met die mm -hmm. dingen. Dus... Nee, nog nauwelijks. Ja, dus um, is het niet te vroeg om daar nu al wat over te zeggen, zeg maar. Ja, maar dat... ja, is, uh, eigenlijk valt het al te zien aan, aan het aantal Windows-RT-tablets dat gelanceerd is. Daar valt uit. Zonder dat het bezuringssysteem dus al in de handen van consumenten was, hebben veel fabrikanten al gezegd, hmm, gaan we nog niet doen. Ja, maar het belangrijkste ding wat wel gelanceerd is, Microsoft Surface, is een RT. Ja, en daar was ook niet iedereen voor het positief over. Nee. Ja, uh, nogmaals, het is geen goed teken, het lijkt mij gewoon iets wat voorbarig, maar als je het op die manier zou geloven en zou brengen, uh, ja, dat uh, ko uh, komt dan toch wel heel erg slecht uit, uh, vooral van Microsoft, want het grootste voordeel natuurlijk van het RT-platform is dat daar alleen maar apps gemaakt kunnen worden in de nieuwe stijl, ja. uh, en... Die nieuwe stijl, die kent zijn eigen beperkingen. Dat weten we ondertussen. Mm -hmm. uh, op het moment dat RT gewoon helemaal niet aanslaat... omdat er gewoon alleen Microsoft hardware van verkoopt, zeg maar... Mm -hmm. dan uh, is de incentive en de druk op developers... om in die nieuwe stijl te schrijven een stuk minder groot. Want als je oude uh, uh, applicatie gewoon werkt... dan mis je in ieder geval... Minder, minder klant, zeg maar... dan als je applicatie helemaal niet werkt. Dus ja, daar dat, heb je gelijk uh, in. Dat hij ja. er alleen maar ouderwets uitziet, zeg maar. Dus dat is... Uh, ik denk dat Microsoft uh, op een heel andere uitkomst hoopt. Uh. Ja, zelfs Nokia, de, de, de trouwe partner hè, van tegenwoordig van, van, van Microsoft... die, die zou een, een Windows-echt tablet hebben geschrapt hebben. En die, zouden, die, die. Ik neem aan die toch heel erg close zijn met Microsoft, wat betreft de ontwikkeling van het apparaat. Ja, ik kan me ook voorstellen dat Nokia uh, Microsoft spuugzat is ondertussen hoor. Want die zijn ook echt <laughs> een paar keer gerept hoor door Microsoft. Met die, met, die, met die Lumia telefoons met Windows 7.5. God, dat was zielig. Uh, helemaal een, een vlagschrip. De hele gok op uh, het hele bedrijf, uh, wat er nog van over is. Uh, ja. Op Microsoft. En dan heb je een flagship device en uh, Allerlei marketing, reclame, verhalen. En dan drie maanden later zegt Microsoft... Ja, um, ja nee, 7.5 kan niet geüpdate worden naar de nieuwe versie. En iedereen, bam, laat die Lumia telefoon meteen vallen. Ja, dus en, en, ja een Nieuwe ronde denk. bezig. Dus Komt ik kan uit. me ook voorstellen dat, dat die relatie ook een beetje gespannen is, zeg maar. Ja. Uh, ja, nou ja, goed, het is super interessant natuurlijk. Het lijkt me echt... Uh, een onwijs slechte ontwikkeling voor Microsoft... maar dat is donders interessant natuurlijk... om uh, de komende tijd in de gaten te houden. En uh, wat mij betreft... Uh, ik ga nog eens een keer dat nalezen wat je hebt gepost. Want ik neem aan dat je hier een post over hebt. Mm -hmm. uh, en er is dus nog meer over nadenken, want dit zou echt uh, pretty horrible zijn voor uh, Microsoft. Ja, goed, dat betekent natuurlijk niet dat Windows 8... in zijn algemeenheid uh, uh, uh, in één keer minder, minder aantrekkelijk wordt. Kijk, want Windows 8... Uh, het standaard Windows 8 is nog steeds een interessante optie. Met, met twee werelden. Het probleem is dat je voor Windows RT maar één wereld hebt. En uh, daar, ja, dat, daar hey, ligt het probleem. Uh, inderdaad. Uh, het betekent niet dat als RT niet lukt. Dat Windows 8 niet lukt. Het betekent wel wat mij betreft. Als RT al niet lukt. Dat de kans dat Windows 8 lukt. Een stuk kleiner is geworden. Windows 8 op tablets. Of Windows 8 is het algemeen. Uh, Windows 8 op tablets. maakt mij nog niet eens zo heel gek voor uit. Maar... Windows 8 op alles wat we hebben gezien, wat nieuwe hardware is, mm -hmm. heeft elementen van touch of heeft elementen van uh, crazy trackpads en dat soort dingen. Dus het is wel gewoon, zeg maar, voor de toekomst hardware is het een, een superbelangrijk ding. En we hebben van allerlei mensen ook gezien... die het wel geïnstalleerd hebben... maar die er nou niet echt blij mee zijn... met hun ouderwetse muis en, en, en, en toetsenbordbesturing... die daar nou niet echt het voordeel uit kunnen halen of zo zeg, Snap wat ik, ik bedoel? Mm. En, en ik blijf er nog steeds bij... dat zeker op desktops... met mensen die boven de 20 inch schermen gebruiken... zeg maar de, echt, uh, de, de, de schermen van de laatste vijf jaar... Uh, mm. daar ziet Windows 8 er toch ook wel verschrikkelijk saai uit... Tuurlijk is dat startmenu ziet er tof uit. Aan de andere kant, uh, als ik mijn computer gebruik, zit ik niet naar mijn dock te kijken of naar mijn startmenu. Nee, ik open een app omdat ik er wat mee moet doen. Ik wil browsen of ik wil schrijven of ik wil uh, audio recording doen. Of... Snap je wat ik bedoel? Dus mm -hmm. het is niet zo dat je naar dat startscreen zit te kijken. Zo van, oh, ik ga even een half uurtje op de computer. Nee zoon, jij mag drie kwartier vandaag op de computer. En wat heb je vandaag gedaan op de computer? Ja pa, ik heb een half uur naar het startscreen zitten kijken, want dat ziet er zo leuk uit. Dat zegt niemand, zeg maar. Nee, nee. ik heb op Skype gezeten en dan heb je gewoon een heel groot blauw vlak met, met het Skype logootje, zeg maar. En uh, ook heb op de browser gezeten en dan heb je een fullscreen browser. Dus het, dat het startscreen er leuk uitziet wil nog niet zeggen dat... Dat is, niet de hele, dat is maar een heel klein deel van de Windows 8-ervaring, zeg maar. Nou. Apps, apps blijven belangrijk, denk ik, ook voor Windows 8. Ja, agree. We gaan het zien. Ja, Interessant. ja leuk om in de gaten te houden. Ja. Uh, voor de rest kan Windows 8, nou goed, uh, nog steeds weinig hardware te, te vinden. Tenminste, uh, interessante tablets. Uh, het moet allemaal deze maand gaan komen en we gaan het zien. Uh, trouwens, Dell is een van de weinige fabrikanten die wel al twee tablets uh, te koop heeft in Nederland. Uh, of ze interessant zijn voor consumenten, is een tweede, want je betaalt er al minimaal 1000 euro voor. Holy oh, Maar uh, ja, die zijn gericht op zakelijke gebruiker. Um... <laughs> dat vind ik altijd het mooiste excuus. Niet alleen van jou hoor, maar gewoon van iedereen. Ja, jij, nee joh, dat maakt niet uit. Joh, dat is gericht op zakelijke gebruiker. Nee, maar ja, er is niet zo van oké, okay, dus mogen ze duur zijn. Dat is meer zo van oké, okay, dus boeien. Uh, Daar hoef je als consument geen aandacht aan te besteden. Ja, um, goed, Android. Na onze podcast van afgelopen maandag uh, is er toch nog van alles gebeurd. We hadden het niet meer verwacht, want uh, de, het uh, Android-event was uitgesteld door Hurricane Sandy. Uh, maar en, maar uh, Google heeft toch uh, een aantal persberichten de deur uitgedaan, heeft The Verge uitgenodigd op het hoofdkantoor. Um, en heeft dus alles eigenlijk wat ze zouden presenteren gepresenteerd, maar zonder podium. En uh, wat hebben we voorbij zien komen? Twee uh, dingen die we eigenlijk al verwacht hadden. Een Nexus 7 met 32 GB in opslaggeheugen. En een Nexus 7 met 32 GB in opslaggeheugen plus 3G functionaliteit. Beide modellen komen binnenkort naar Nederland. De uh, 32 GB variant gaat voor de prijs van de 16 GB variant te koop zijn. Dus dat is 249 euro. De 16 GB variant wordt 199 euro en zal langzaam aan verdwijnen. Uh, de 3G variant wordt 299 euro. Maar goed, dat wisten we allemaal. Dus dat is, dat is deze week of begin volgende week moeten die modellen naar Nederland komen. En we hebben een Nexus 10 gezien. Van, uh, van Samsung. Um, Google en Samsung hebben samen aan deze tablet gezeten. En dus niet Aces. En het unieke van die tablet is. Uh, het hoogresolutie display: 12. Nee, 2560 bij 1600 pixels uit mijn hoofd. Zoiets, so ja. Yeah. Ja. Uh... Yeah. Ja, um, ja uh, die Nexus zijn tof, zeg maar. Mm -hmm. uh, Over in ieder geval, ja, die nieuwe modellen van de Nexus 7, dat klinkt super interessant, wat mij betreft, qua prijzen. Um, die Nexus 10, ik, ik, ik zou heel graag het scherm een keer willen zien. Uh, ik ben erg benieuwd of ik dan ook nog weer verschil zie tussen. Uh, uh, nu geen pixels op de iPad 3 en straks nog minder pixels of zo. Ik snap niet zo goed uh, hoe die beleving gaat zijn, zeg maar. Dus daar ben ik erg benieuwd naar of, of, of dat nog steeds uh, invloed heeft, zeg maar, op, op mijn ogen. Dat lijkt me echt heel interessant. En vooral ook interessant om te kijken of de hardware die er nu mee gecombineerd wordt, uh, het ook wel aan kan. Mm -hmm. uh, want het blijft lastig, zeg maar, voor die mobiele apparaten om zoveel pixels te, te besturen... Mm -hmm. um, en wat betekent dit voor de batterijleven En voor het formaat van dat ding Is die dik en zwaar Omdat er gewoon Ja maar dat is allemaal dat hebben we in die reviews al kunnen zien hè? Ik heb al niet ho gekeken, hoor oh, Dan heb jij de website niet bekeken. <laughs> er zijn al heel wat reviews gepubliceerd mm. uh, En daar komt eigenlijk uit Dat dat ding super licht en super slank is uh, Dat is het probleem niet Het design is, uh, ziet er goed uit Het is alleen behoorlijk plastic uh, Het is wat minder, ja. mindere bouwkwaliteit dan de Nexus 7 um, het hoge resolutie display is het pluspunt, het grote pluspunt van het apparaat, maar zorgt ook gelijk voor het minpunt. En dat is de optimalisatie van uh, apps daarvoor. Dat uh, <laughs> ja. ja, nee, precies. Dat is dus iets wat we niet de eerste keer wat we, als we, dat we dat terug horen. Um, en dat, dat geven veel websites aan van oké, okay, is allemaal leuk en aardig, maar uh, begin nou maar eens een keer met die apps die er dan ook gebruik van maken. Ja. Um, voor de rest is het apparaat redelijk stabiel, uh, niet, niet super, uh, uh, geen super prestaties of zo, maar daar is allemaal weinig negatiefs over te melden. En over batterijduur? Uh, ja, dat, dat verschilt per review. Ik geloof dat Engadget, uh, die was niet van onder de indruk en uh, The Verge en TechCrunch waren er wel van onder de indruk. Ja, maar The Verge, dat zijn echt Android chills. Dus uh, TechCrunch geloof ik dan misschien nog meer. Uh, wat fucking grappig is om te zeggen, want TechCrunch is ook niet te vertrouwen. Uh, maar The maar Verge, daar klopt echt geen ene kut meer van de laatste maanden, jongen. Ik erg me steeds harder aan al die domme reviews die zij maken. Ja. Uh, het, wat zij doen is gewoon zeg maar, de, de persvoorlichting lepelen met allemaal soort halfbewegende shots van het ding wat uitstaat en New York op de achtergrond. Mm -hmm. uh, na, en dan weet je precies hoe de Virtue Review eruit ziet. Dat was echt een paar maanden skyrockten ze naar de beste plek, zeg maar, voor tech reporting. En boem, toen vielen ze heel, van grote hoogte heel hard naar beneden, wat mij betreft. Ja, wat jou betreft wel. Maar volgens mij zijn ze nog steeds uh, staan ze bovenaan qua, ja. qua, qua uh, exposure. Ja, dat dat zal best. En dan, dan zie je dus dat andere belangen gaan spelen. Ja. Uh, en wat mij betreft, hè, zeg ik dus ook van. Uh, en maar ik zie ook steeds minder andere serieuze websites uh, de Verge aanhalen. Zeg maar, snap je wat ik bedoel? Hm. Hun editorials en zo zijn nog zeker, zeker nog steeds wat tof, zeg maar. En uh, er zijn een heleboel dingen goed aan de Verge, wat mij betreft. Alleen de reviews die lijken de laatste tijd gewoon wel heel erg. Uh, van zo'n camera dolly gebruik te willen maken... en vervolgens alleen maar de dingen op te lepelen... die ze, die ze op het sheetje hebben staan, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je ja. ziet bij de Verge nooit meer echt, van, echt uitgebreide aandacht... voor ervaring van dat ding. Hoe is dat ding om mee te nemen? Hoe is dat ding om te gebruiken, weet je wel? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar goed, die Nexus 10, uh, ben ik er erg benieuwd naar. Uh, hebben ze ook nog wat geschreven over... Uh, zien ze bijvoorbeeld weer het verschil tussen iPad 3-scherm... en of 4-whatever... Uh, en deze resolutie... Nou, dat vond ik wel opvallend. Het is niet, niet echt de directe vergelijking gemaakt. Het was meer zo van uh, de feiten opnoemend. Oké, okay, dat is 300 ppi in plaats van, wat is het, 264 ppi of zo. Precies wat ik dus zeg. Uh, gewoon die sheet voorlezen. Ja, en, maar dat is niet alleen de version. Dat, dat viel me allemaal wel op. In directe vergelijking met de echt? iPad. Volgens mij heeft Google gezegd, dat mag niet. Ja, precies. Uh, dat, daar, daar zeg je precies iets goed, hè. Van jongens, jullie mogen early access to dat ding. En dan moet je alleen even vertellen wat wij uh, willen dat je vertelt. Ja. 300 in plaats van 260. Oké, okay, dat klinkt tof. Maar wat betekent het nou voor mij? Want ik weet dat, er, dat het heel wat voor mij betekent. Om het verschil tussen 160 en 260. Dat, dat merk ik, zeg maar. Maar merken hun of ik dan ook het verschil tussen 260 en uh, 300? Want bijvoorbeeld de iPhone, die heeft 320 of zo, PPI. Wat dus weer meer is dan Nexus... Alleen, hmm. uh, ik zie niet echt het verschil tussen mijn iPhone-scherm... en mijn iPad 3-scherm. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Hoe groot uh, het, de, de retina-marketing-term, zeg maar... die wordt gebruikt, uh, in ieder geval door Apple... maar dat wordt dan een beetje overgenomen voor andere tablets... dan zeg maar, in ieder geval door ons... Is, dat is de grens waar je geen pixels meer ziet, toch? Dat is retina. Ja. Maar als je geen pixels meer ziet en iets is retina... Hoeveel meer retina, uh, wat heeft dat dan voor een invloed? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus daar ben ik gewoon erg benieuwd naar. En ja, het appsprobleem lijkt me super bekend. Alleen ja. dit, hele, dit hele verhaal is een beetje moed. Hè? Moed betekent overbodig. Uh, want we krijgen geen Nexus 10. En dan bedoel ik niet tablets magazine, maar heel Nederland niet. Ja, blijkbaar niet. Nee, Samsung heeft aangegeven, dat gaan we niet doen. Uh, die komt niet naar Nederland. En de reden daarvoor werd niet genoemd. Maar de, lijkt me wel... Duidelijk, kijk, in, in Duitsland, Frankrijk, Amerika, UK wordt het ding via de Play Store verkocht. Is het Googles verantwoordelijkheid om dat ding te verkopen? Um, en, en neemt Samsung uh, uh, die, die, uh, neemt er genoeg mee dat er dan, uh, weet ik veel wat, een hele kleine marge op zit. En daar krijgen ze mm -hmm. allemaal voor betaald. Oké. Okay. In Nederland zou Samsung dat ding zelf... Uh, initiatief moeten tonen, zelf moeten distribueren... en concurreert het ook nog eens tegen de, de, de Galaxy Tab 2 10.1... de Galaxy Note 10.1. Um, dus waarom zou Samsung dat vrijwillig naar Nederland brengen? Ja, nou, niet. Nou ja, precies. En ik denk dat je gelijk hebt hoor. Dat heeft denk ik inderdaad met margeverschillen te maken... en niet je eigen markt op willen of durven vreten. Um, ja, nou ja, zo, zo gaan die dingen. Dus uh, goed, uh, we kunnen er lang en breed over praten over de next 10... En we zullen hem vast nog wel elke keer meenemen in onze gedachten, maar uh, niet in onze handen. Zo, mooie uitspraak. Oké, okay, uh, wat hebben we nog meer? Android 4.2. Dat uh, kunnen we natuurlijk niet vergeten, want dat komt wel naar Nederland. Android 4.2 Jellybean, Google heeft uh, dezelfde naam aangehouden. Dus, uh, dus het is een, een kleine update tussen aanhalingstekens. Met wel een aantal interessante uh, verbeteringen. Um, maar even de wat kleinere verbeteringen op te noemen. Uh, gesture typing um, is toegevoegd. dus is een swipe keyboard. Dat kennen we wel van uh, Samsung tablets zit standaard op. Uh, we kennen het swipe keyboard wat je kunt downloaden in de in Play Store. Maar dat komt dus standaard binnen Android. Fotosfeer uh, camera waarmee je 360 graden foto's kunt maken. <laughs> ja, uh, gewoon even op te lachen. Heb je die, die samples daarvan gezien? Ja, ze zag best vet uit toch? Wat? Of heb je andere samples er niet wat? gezien? Crazy horrible uit. ja ja dan heb ik andere samples gezien denk ik oké okay. okay, dan zal ik me wel houden over. maar de dingen die ik had gezien want ik had dus volgens mij zit dat ook op die nieuwe Nexus-phone. ja uh, en daar had ik volgens mij wel reviewtjes en zo voorbij zien komen en daar heb ik naar die sample shots gekeken crazy horrible zeg maar maar misschien oké uh, oké okay, okay. gewoon... nou ja ik zou de functies over mij ook niet interessant zijn ik weet niet meer. ja best wel grappig zeg maar ja Oké, okay, nou ja, voor de rest, uh, Miracast Wireless Display houdt eigenlijk in dat de Miracast standaard uh, ondersteund wordt, waarmee je het beeldscherm van je tablet draadloos naar je tv kan, zou kunnen versturen die dat ook ondersteunt. Dus er zijn er nog niet heel veel, maar goed. We hebben het wel eens eerder over Miracast gehad, toch? Dat dat de nieuwe standaard zou worden, toch? Of zo had jij het een keertje over? Uh, ja, daar hebben we een, twee maanden geleden ook een keer iets over geschreven, inderdaad. Maar goed, steeds meer fabrikanten gaan ermee aan de slag, dus het wordt interessant. Goed. Uh, Google Now is verbeterd. Uh, ik weet niet of het ook voor de Nederlanders interessant is. Of het, daar ook extra informatie als reserveringen, vluchten, bestellingen in komt te verschijnen. Uh, door een koppeling met Gmail. Uh, je kunt het laten koppelen met Gmail, maar dat is alleen Engelstalig. Dus daar hebben wij Nederlanders niet heel veel aan. Voor de rest, meer uh, voice commands kunnen er uitgevoerd worden. Zo kun je applicaties laten openen. Uh, uh, vergaderingen inplannen. Afwezigheid, aanwezigheid aangeven. Noem maar op. Dus dat is verbeterd. Uh, Daydream is toegevoegd. Dat is zeg maar een soort geavanceerde screensaver. Uh, wanneer je bijvoorbeeld <laughs> je tablet in een dock plaatst. Dat er dan foto's voorbij komen uit je album. Of, of uh, RSS-readers. Uh, met informatie. Um, nou, dat als is niet de belangrijkste. Nog, nog, nog, nog één uh, kleine, dat is een quick settings menu in de notificatiebalk. Nee, nee, nee, je vergeet alle, alle echt verreweg, by far, de, misschien wel de enige echt interessante vreetje. Ja, nee, dat zeg ik eerst nog een kleine. Oh. Zur. Oh. Sure. <laughs> uh, dat is dat quick settings menu. Nou goed, dan gaan we naar jouw uh, meest belangrijke: dat zijn de meerdere gebruikersaccounts. Tot oh, goed geraden zeg. Ja, knap, hè? Nou ja, goed, je kunt uh, uh, meerdere gebruikersaccounts aanmaken. De, zo simpel als het, als het klinkt is het ook. Um, waarmee je je eigen applicaties in je eigen gebruikersaccount hebt staan. Je eigen instellingen, je eigen instellingen van applicaties. Je high scores in games. Je eigen widgets, je eigen achtergrond. Uh, noem maar op. Super nice. Ja. En dat maakt ook die hele Nexus 7 tablet echt dubbel zo interessant voor... voor, voor uh... Voor heel veel mensen, denk ik. Mm -hmm. Want het hele ding is natuurlijk wel dat. Je kan natuurlijk zeggen van hè nee, die iPad mini die is wat duurder bij elkaar. Maar uh, betere apps, la la la. Kan allemaal best. Maar stel nou dat je dat, die tablet wil kopen voor je gezin. Hè, met drie kinderen of twee kinderen. En dat die op de, op de tafel ligt en dat ze die lekker kunnen gebruiken op het moment dat ze thuis zijn van school. Voor dingetjes als huiswerk en voor dingetjes uh, als zeg maar ontspanning op de computer. En in dit geval dus op de tablet dan uh, zijn dingen als hun eigen e-mailadresje, hun eigen Facebook-account op het moment dat ze inloggen, hun eigen Twitter-account uh, en dat soort dingen, die zijn superbelangrijk. En dat betekent in mijn ogen dat je maar één Nexus nodig hebt voor twee kinderen. Ja. En dat ze inloggen en dat ze dan hun eigen Facebook kunnen gebruiken. En mag Pietje nu even met het ding? Ja, moet jij even uitleggen, Sarah? En dan logt Pietje in en dan kan Pietje met het ding spelen. Terwijl dezelfde, uh, Hetzelfde voorstel voor, voor zo'n gezin, zeg maar. Als ze naar de iPad Mini kijken, zou je haast wel moeten zeggen, zeg maar, dat ze er twee nodig hebben. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want het is natuurlijk een hel om elke keer per se uh, je e-mailaccount uit te loggen of je Facebook-account uit te loggen. Of bijvoorbeeld twee verschillende client-apps daarvoor te gebruiken en te zeggen van, jij mag alleen in... Uh, Facebook A en jij mag alleen in Facebook B en jij mag alleen je mail lezen via de Gmail app en jij kan alleen je e-mail lezen via de ingebouwde app en dan maar op vertrouwen dat de kinderen uh, uit elkaars leven blijven, zeg maar op Facebook, maar dan kan je natuurlijk wel vergeten, want dan op uh, Pietje is op een gegeven moment een keer een badadige bui en die maakt een uh, beetje een rare foto van Sarah, weet je wel, dat die uh, naar het toilet gaat of zo en mm. die zet het dan wel even op Sarah de Facebook via de Facebook A app, dus dat lijkt me dan niet zo verstandig, zeg maar ja. Nou ja, goed, interessante ontwikkeling. Uh, ik, ik vond het ook wel opvallend, omdat ik. Uh, ik, ik, heb de, ik heb nou de, de Sony Xperia Tablet S hier liggen. En uh, die heeft ook een, een. Nou ja, ik wil niet zeggen vergelijkbare functie. Maar ook zo'n. Een, een, een eerste stap in, in de richting van zo'n functie. Want die heeft een, een gastmodus. En uh, daarmee kan je dus een aparte uh, uh, modus aanmaken. Voor je kinderen of voor gasten met eigen applicaties, uh, eigen widgets. Um, dus dat, dat vond ik wel interessant en dat werkt, dat werkt heel leuk. Alleen het nadeel van een gastmodus is dat alle applicaties nog steeds alleen op je hoofdaccount geïnstalleerd worden. Je kunt dus niet uh, op het andere account uh, aparte applicaties installeren. Het, het zijn echt twee aparte werelden. Het is meer iets dat jij beschikbaar stelt voor anderen als hoofdaccount. Ja, ja. Um, ja daar ken ik ook wel een, een iOS equivalent van. Uh -huh. iPad of zo heet dat. En dan kan je dus ook zeg maar... Verschillende gebruikersaccounts aanmaken die dan automatisch worden ingelogd bij uh, de mobiele versies van Facebook en Twitter en, uh, en e-mail of wat dan ook. Maar dat is lang niet zo interessant natuurlijk als een echt zo geïntegreerde versie als uh, 4.2 dan heeft. Nee, nee, nee, zeker. Dus dat is uh, zeker een van de, van de interessante dingen en uh, Android 4.2 moet op een zeer korte termijn naar de Nexus 7 komen. Ik wacht er nog steeds op, um, dus ik ben zeer benieuwd. Ah, interesting. Ja, Oké, okay, over naar Apple. Um, op zich, uh, qua Apple nieuws, afgezien van de iPad mini en iPad 4 lancering, uh, afgelopen vrijdag uh, is er niet heel veel uh, gebeurd. Um, die, wat de consument direct zal opvallen, maar achter de schermen is er wel een veranderd, toch? Uh, ja, ze hebben gewoon een paar mensen ontslagen. <laughs> Je doet er echt over, ja. ja. Ja, nee, nee, het is superbelangrijk, hoor. <laughs> Dat is maar een grapje. Ja, kijk, je weet je, het is. Eén uh, ding is belangrijk en andere dingen boeit echt hele kut. Ja. Gast van Dixons die ontslagen is, boeit niemand, weet je wel. Uh, oh, wel. Uh, John Johnson is vervangen door Brouwer in maart. En uh, Johnson ging de baas worden van J.C. Penny En toen kwam er een andere man, uh, Brouwer. En die, heeft, uh, die bleek gewoon niet zo'n goede fit te zijn. En uh, niet dezelfde filosofie, denk ik, te hebben als... Uh, Apple wil van zijn managers, zeg maar. Die maakt de keuzes die niet per se bij... Uh, die, ...die de rest van het Apple-management niet als, als succesvol herkende, zeg maar. Mm -hmm. Nou, dus die is eruit. Hoe cares? Uh, Komt wel weer een nieuwe voor. Veel belangrijker is natuurlijk dat uh, Scott Voorstel uh, eruit is gewerkt. En nu is het wel zo dat hij in die persrelease staat... ...dat hij nog een jaartje als adviseur blijft... Uh, ik denk dat als je op een gegeven moment op een enorm niveau komt, dat je zo onderdeel bent geweest van een bedrijf, dat je nooit echt ontslagen wordt, zeg maar, dat je door de beveiliging naar buiten wordt gedragen. Maar dat dat altijd ook gewoon voor, voor vertrouwen naar buiten af, zeg maar, uh, voor beurzen en voor investors, maar ook voor de toekomst van voorstand, dat dat altijd een beetje met wat meer... Uh, ...mantel de liefde gaat, zeg maar. Mm. Maar goed, uh, duidelijk is in ieder geval... ...dat voorstel maakt geen deel meer uit... Uh, ...van Apple Management op dat niveau... ...en aan het eind van dit jaar... ...volgens mij begin volgend jaar... zou die ook helemaal geen deel uitmaken... ...van Apple punt, zeg maar. Ja. Uh, en score voorstel... ...daar kan je van vinden wat je wil... ...en daar kan je over schrijven wat je wil... ...was gewoon een man die... Uh, ...verantwoordelijk is geweest voor iOS... ...en iOS is gewoon voor Apple een beetje hun belangrijkste platform. Dus uh, daar moet je hem alle eer voor geven. Alleen is dat nu gewoon voorbij. Want Scott voorstel Die heeft kennelijk wat fouten gemaakt. En dat gaat gecombineerd met uh, zijn karakter. En uh, hij lijkt in heel veel opzichten volgens de verhalen op Steve Jobs. Alleen hij heeft niet hetzelfde aanzien en... Uh, respect, zeg maar, als Steve Jobs kreeg. Steve Jobs kwam met al zijn gekke gedoe... kwam hij wel mee weg, zeg maar. Omdat hij gewoon iPhones en iPads bedacht, zeg maar. Om het maar even simpel te zeggen. En ook al is dat natuurlijk... Uh, had hij alleen maar de leiding over dat proces, hè. Het is volgens mij echt niet zo dat Steve Jobs op een gegeven moment... Uh, uh, One Infinite Loop binnenloopt en zegt van... jongens, uh, kijk eens, ik heb hier een paar tekeningen van uh, de iPhone... en uh, als we hem groter maken, hebben een iPad. Ik denk dat dat het leiden is van het proces hè, en niet per se... ...het zelf echt uitvinden van die producten. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar goed, uh, daar kwam Steve Jobs mee weg... ...omdat hij Steve Jobs was. Ik bedoel, uh, kan je van vinden weet je wil. Dat was gewoon een man met een hoop... Uh, ...krediet bij iedereen, zeg maar. Ja. Uh, Scott voorstel uh, ...heeft kennelijk een hoop van diezelfde trekjes... ...alleen niet hetzelfde krediet. En dat is dan logisch dat dat gaat bijten met elkaar. Plus, uh, we hebben natuurlijk... ...een situatie gehad met... Uh, ...Google... Of, uh, Android, ...hoe noem je dat? Apple Maps en... Siri, wat gewoon minder dan optimaal gelanceerd is... Uh, en gecombineerd met allerlei andere kleine dingetjes... als het weigeren van die excuusbrief te ondertekenen... en weet ik veel allemaal wat. Uh, allemaal aan het eind van de streep betekent dat in ieder geval... voorstel out en de rest van Apple Management weer blij. Want dat is dan het andere belangrijke onderdeel. Die mensen als Johnny Ive en... Uh, Bob Mansfield en meer waarschijnlijk, uh, of volgens de berichten, hadden gewoon echt een broertje dood aan het Schot-voorstel. Die uh, wouden ook bijvoorbeeld niet met het schot in dezelfde vergadering in schuim te zitten, omdat ze die gast gewoon niet konden uitstaan. En, uh, ik denk dat het Schot-voorstel super belangrijk is geweest voor Apple, maar ik denk dat Johnny Ive ook heel erg belangrijk is voor Apple. En dat Tim Cook uh, toch op een gegeven moment moest gaan kiezen van... Hey, Bob Mansfield die lijkt weggelopen te zijn omdat hij een hekel heeft van Scott voorstal. Uh, en die is belangrijk voor ons. Hè. Dat is weer een derde uit dat, uit dat team. Uh, Ive die wil niet eens met hem in dezelfde kamer doodgevonden worden. Mm -hmm. Dus er moet uh, wat gifts, zeg maar. En ik denk dat uiteindelijk gewoon de rekening is gemaakt door, door, door Tim Cook. Oké, okay, uh, wil ik drie mensen uit mijn team kwijt of wil ik één iemand uit mijn team kwijt? En dan ja, kwam men toch aan neer dat hij liever Scott Voorstel kwijt zag dan Johnny Ive, Bob Mansfield en uh, Eddie Q. En wat gaan we nou zien? Gaan we, wat gaan we daar aan merken uiteindelijk? Uh, moet we, moeten we nog maar zien. Uh, kijk, het, is, het hele idee is nu dat het zijn taken van Voorstel zijn nu onderverdeeld onder andere mensen van het team. Ja. En uh, kijk, uh, Eddie Q is altijd een beetje de, de, de contracten- en servicesman geweest. Ja. Dus de contacten voor iTunes en dat soort dingen. Dus die zou hopelijk meer kunnen gaan veranderen voor Siri. en voor betere verwerking van, Google, of van data zeg maar, in, de, in de Apple Maps. Mm -hmm. um, ja, dus Craig Frederiki, daar weten we niet zo heel erg veel van, of ik in ieder geval niet. Um, maar die heeft dus nu de leiding over iOS en OSX. Wat in principe wijst dat dat misschien wat meer, uh, of nog meer zelfs, dat is misschien betere bewoording, naar elkaar toe gaat groeien. Want laten we ook niet vergeten dat uh, iOS is gewoon OS X is, maar dan anders. Zeg maar. Ja. Het is niet vanaf de grond af opnieuw opgebouwd. Het is een aangepast uh, OS X versie. Dus het was vanaf meet af aan al een beetje bij elkaar. Alleen nooit voor het oog. zeg maar. Dus wie weet gaat daar nu wat in veranderen of helemaal niet. Dan denk ik dat hij niks van kan zeggen. En Johnny Ive is nu de baas over alles human interface. En met het human interface bedoelen ze volgens mij gewoon uh, user interface. En dat is dus gewoon wat je ziet op je scherm. En uh, nu gaat Johnny Ive bewijzen of hij niet alleen een goede... Um, hoe noem je zo'n volgrootster? Industrial designer is, hè. Mm. Het maken van apparaten. Maar of hij ook een goede software designer is. En user interface designer. Want dat zijn papieren in ieder geval niet twee dezelfde dingen. En ja, goed, Johnny Ive die lijkt wat minder te geven om skeuomorphism. Hè? Dus uh, zeg maar parallellen getrokken tussen uh, de software... en iets wat in het echt beschikbaar is... Dus bijvoorbeeld uh, leren om je agenda heen. Of uh, zo'n zo groen uh, poelbiljart laken onder de game center en dat soort bende uh, Daar verwacht ik wel dat daar wat minder van komt. Alleen wanneer en hoe snel, dat weet ik allemaal niet. Nee. Ja goed, het, het, dat zal Apple natuurlijk, eh, als ze dat drastisch gaan aanpakken... misschien wel in één keer drastisch aanpakken bij, bij een grote update, lijkt me of niet? Sowieso hè, Apple die doet sowieso maar één keer per jaar een update... Ja, maar goed, je hebt ook wel tussendoor toch van die dingen naar iOS 6.1 of wat er ook. Het zijn altijd fixes. Ik heb volgens mij nog nooit eentje gezien waar ook echt een nieuwe functie werd geïntroduceerd. oké okay. Ja, maar goed, als we het over uiterlijk hebben, valt het dan onder een functie of, of een uh, update? Ja, ja. nee, het is, is interessant. Ik denk, uh, ik denk dat het leuk is om te volgen. Ik verwacht niet dat het heel snel gebeurt. Gewoon omdat als het dan tegenvalt, dat ze dan het verwijt krijgen van... ...hé, hey, dat is gehaast. Mm -hmm. En als ze er rustig over na kunnen denken... Uh, hebben ze Kan het nog steeds tegenvallen, maar dan is het in ieder geval niet meer van hey dit is heel, heel erg gehaast. Ja, wie weet zijn ze er al twee jaar mee bezig en is die gast het er gewoon niet mee eens en hebben ze hem eruit gewerkt. Ja, ja, precies. Nou ja, goed, dat is uh, wat je zegt, hè. wie weet, want uiteindelijk weten we alleen maar van reporting van mensen die zeggen bronnen te hebben. En ja, goed. Wij zijn geen van alle uh, bij die vergaderingen aanwezig, zodat we echt weten niet. wat er aan de hand is. Jij niet? Oh. Maandagochtend al bij hem nieuwe ieder Oké. Goed. <coughs> um, reviews. Want die hebben we ook uh, uh, liggen. Of tenminste, we hebben een aantal apparaten, interessante apparaten liggen. En de meest interessante, tenminste degene waar de meeste aandacht naar uitgaat, dat is natuurlijk de iPad Mini. Oeh. En daar hebben we uh, door heel wat hoepels moeten springen om, uh, om er één te kunnen bemachtigen. Maar we hebben er vrijdagochtend, of tenminste, jij hebt de vrijdagochtend één opgehaald opgehaald. Uh, bij uh, onze vrienden van Dixons die gelukkig uh, uh, konden helpen. Um, en jij hebt een eerste indruk gemaakt. En je bent onder de indruk. Uh, ja, op die eerste indruk. Uh, die heb ik meteen een paar uur later gemaakt. Dat is denk ik meer een, uh, gewoon een overzicht van wat het ding is. Met een paar eerste uh, van hij is licht en het valt me minder tegenaan dan ik had verwacht. Zeg maar. uh -huh. En nu na een paar dagen ben ik wel onder de indruk. Maar ja. ah, dat is misschien meer dan dat ik nog op vrijdag was, zeg maar. Oké. Okay. Maar, uh, ja, god, uh... hij is heel erg dun en licht. En uh, hoewel ik echt niet rondliep met mijn iPad van, oh, oh, oh ik heb zo'n spierpijn. godverdomme mijn nek, weet je wel. En oh uh, mijn rug. Uh, voelt mijn iPad nu wel zo aan, zeg maar. En dat is crazy horrible, dat snap ik ook wel. Maar... Uh... Dat is echt een enorm verschil. Het formaat, zeg maar, en gewicht en eh, design. Eh, ook al vind ik het niet echt heel erg mooi, eerlijk gezegd. Mm -hmm. um, is gewoon wel heel veel praktischer, zeg maar. En dat is omdat het nu ook nog heel erg nieuw is en glimt, eh, zou ik mijn review nog steeds even uitstellen totdat ik echt weet wat ik van dat ding vind. Maar het heeft echt een heleboel voordelen. Zo heb ik dus op de weg terug van de Dixon. zoals je al noemde, drie kwartier in de bus moeten zitten, en ben ik. In het weekend bij mijn broertje uh, op een verjaardag geweest. Uh, met het OV. En dan merk je dus dat je in het OV dat ding gewoon kan gebruiken. Zonder dat je zit reclame te maken van... hey, hey, hey heb je mijn iPad al gezien? <laughs> ik zit hier met een uh, joekel van een iPad. Oi, oi, oi, kan je eventjes een beetje opschuiven? Want ik wil even mijn iPad gebruiken. <lacht> dat ding is gewoon heel veel groter, zeg maar, uiteindelijk. Ja, maar en... dat vind ik zo vreemd. Want 7,9 en 9,7, dat is toch niet zoveel groter... Het, het, het komt bij mij en niet alleen jij hoor, dat zijn al die reviews van hij is zo compact, hij is zo mobiel, uh, maar ik heb hem niet in de handen gehad, blijf ik, zeg ik eerlijk Maar 10,1 inch, inch en maar... 7 inch, daar zit toch een hele inch verschil tussen, tussen dan 7,9 en, en 9,7 wat, nog een keer? snap je wat ik bedoel? tussen nee. een 7 inch tablet en een 10,1 inch tablet zit 3 inch verschil ja tussen een 7,9 en een 9,7 zit nog niet eens 2 inch verschil ja, maar het is een diagonaal, hè? dus dat is lastig, zeg maar. Ja. En uh, dat diagonaal lastig is, uh, wordt nog gecombineerd dat die nieuwe uh, iPad geen brede randen meer heeft. Dus ook dat maakt het voor de uiteindelijke breedte, zoals je een iPad voorstelt. Dan denk je die duimdikke zwarte rand eromheen, zeg maar. Ja. Uh, en dat is er ook niet meer. Dus dat is, uh, een, dat is een designkeuze geweest om dat ding ongeveer net zo breed te maken als je Nexus 7. Mm -hmm. Hij is iets breder hoor, maar hij, is... ja, ja, hij ja. lijkt echt honderd keer meer dichter op je Nexus 7... dan dat hij op je iPad lijkt of op je 10,1 Xperia die je hebt liggen. En ga jij maar eens gewoon voor de gein um, om het gewoon voor, om te voelen als je dat niet begrijpt, zeg maar... ga maar uh, naar buiten met die twee dingen en ga eventjes 10, 10 minuten met je ding met de Nexus 7 op je been zitten... Een beetje proberen door je e-mail te browsen en doe dat daarna met die 10,1 in het tablet. En dan zul je voelen wat het verschil is van uh, uh, dat zo'n ding veel meer discreet is. Dat je veel minder duidelijk zichtbaar is dat je met een achterlijke uh, duur apparaat op je schoot in het OV zit. Zeg maar, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Maar dat is het. Oké, okay, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar dat is een indirect voordeel wat je eruit kan halen. Dat is niet iets waarom je een apparaat zou kopen of wel. Ja, weet ik niet. Ik, dat, dat dat is uh, voor mij niet per se de reden om zo'n apparaat te kopen. Maar uh, stel dat je studeert of uh, iedere dag met het OV naar je werk gaat... en je zit een anderhalf uur of een uur, whatever, zit je in het OV. En uh, je kan nu opeens veel normaler en zonder dat je dat daar een beetje... misschien zelfs voor schaamt, zeg maar, uh, zo'n ding gebruiken. Dan heb je misschien veel meer kansen om dat ding uh, te gebruiken. Welke iPad... Gebruik gebruiker schaamt zich dan voor zijn iPad. Als je een iPad gebruiker bent. En dan, dan generaliseer ik gewoon nog. Maar mm -hmm. dan, ben je toch, dan draag je dat toch uit. Nou, dat vind ik wel een beetje onzin hoor. Maar uh, nee, nee. Dat, zijn, dat gaat alleen voor Audi, uh, oude Audi rijders. Dat zijn allemaal <lacht> uh, Nee, nee, nee. Nee, kijk, luister. Ik heb gewoon in de, bu in de bus heb ik nooit mijn iPad willen gebruiken. Omdat ik geen ruimte voor heb. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dan zit je, als je niet in die vier zit, zit. Dan heb ik gewoon geen ruimte om hem voor... ...voor me of naast me te houden... ...om het als iemand naast zit... ...dan wil ik hem gewoon niet gebruiken... ...om je uh, schouders en zo, zo tegen elkaar aangedrukt worden... ...en dat soort dingen. Mm -hmm. In de trein heb ik hem wel gewoon gebruikt... ...zonder dat ik me daar dan per se voor schaamde... ...maar is het wel gewoon een heel fors groot ding, zeg maar. En is het ook wel duidelijk... ...dat je op een iPad zit te werken... ...of op een tablet zit te, zit, zit te, te spelen, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik heb in de bus nu gezeten... ...en daar kon ik mijn iPad Mini makkelijk gebruiken... Gewoon omdat als je gewoon gaat zitten en je houdt hem boven je been... ...hij is minder breed dan mijn bovenbeen, zeg maar, weet je wel? Dus mm -hmm. het is als een soort boekformaat kan je dat gebruiken. En dat is hetzelfde als met een A4-boekformaat in de bus zitten... ...of met een pocketboekformaat in de bus zitten. En dat is denk ik gewoon voor de beleving. Overigens, als we dan toch over lezen hebben... ...turns out, en daar was ik zelf erg verbaasd over... dat kennelijk in mijn keuze tussen altijd mijn Kindle prefereren uh, tegenover mijn iPad die een retina display heeft uh, toch ook kennelijk veel te maken heeft gehad met formaat en gewicht want ik heb gisteren 312 pagina's gelezen op die Kindle mini of hoe noem je dit ding? iPad mini uh, zonder dat ik daar echt uh, retina actief aan het missen was, ik had het liever gezien hoor, retina gaat het echt niet om maar ik kon prima op dit ding lezen. Terwijl ik nooit 300 pagina's op mijn grote iPad heb kunnen lezen. Mm -hmm. En dan heeft het formaat kennelijk dan toch ook mee te maken. Ja. En het maar, geeft... maar even om, om uh, wat eerdere reviews van ons en van jou terug te halen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een Galaxy Note 10.1 met 1280, 800 pixels resolutie. Uh, wat hebben we daar nog meer gehad? Acer A510 met 1280, 800 resolutie. Daar was toch wel altijd... Uh, uh, de indruk van oké, okay, ja, 1280x800 is nou toch wel een beetje. Hè? Als je een, een goede tablet in de markt wil zetten, moet je toch minimaal naar een hogere resolutie richting de, de Retina-resolutie gaan. Um, okay. Gaat dat dan niet op voor een iPad mini? Sure, ja. Uh, yeah. Al zijn er natuurlijk een paar dingen die net je ook invloed op hebben. Als je het hebt over een, uh, een tablet die ongeveer net zo duur is als een iPad en eruit ziet als een iPad, doordat het gewoon net zo groot is als een iPad, zeg maar. Mm -hmm. Dan is die vergelijking uh, wat duidelijker en uh, prefereer ik altijd een, een uh, retina-display. Overigens, nogmaals, ik uh, kan het duizend keer zeggen, ik wil heel graag op de iPad BD Pfft. dat heel erg tof vinden als daar een retina-display in zat. Maar uh, ja, daar heb je gewoon, dat klopt gewoon, al is het natuurlijk ook weer het schermformaat is, uh, weer kleiner en heb ik hem naast de iPad 2 gezien. Uh, nu ondertussen heeft gebruikt is het wel beter dan een, op een 10 inch scherm zeg maar overigens is het gewoon duidelijk dat het geen retina is hè? ik bedoel uh, ik ga niet doen alsof het opeens retina is het is gewoon geen retina duidelijk niet zelfs nee. uh, alleen stoort het iets minder omdat het al weer beter is dan in ieder geval een Galaxy Note 10 per day, of waar jij het over had uh, gewoon omdat het toch weer kleinere pixels zijn en is het gewoon uh, 170 euro goedkoper dat, uh, ja, maar heb... je zegt nou. Uh, er nou dat de pixeldichtheid groter is dan op een Galaxy Note 10:1. Ja. Maar 1024, 7, 68, 12. tegenover 12, 80, 800. Nou, moet je even uitrekenen. Ik zit op de iPad, zoals je weet. Je kan gewoon PPI-calculator googlen. En dan zou je het in kunnen, uh, in kunnen vullen. Want ik denk dat dat verschil nauwelijks maar niet? Maar en over... dus... Nou, overigens had ik het ook over. Uh... Het verschil wat ik daarnaast heb gebruikt is de iPad 2. Hè? Dus dat is dezelfde resolutie op een ander formaat. En met de, uh, uh, hoe groot het verschil zeg maar, is in pixeldichtheid met de Note. Uh, heeft misschien meer mee te maken dan wat ik eerst zei. Van, dat is dezelfde prijs en dat concurreert dus directer tegen dat ding. Mm -hmm. Maar oh, hoeveel goed. is de pixeldichtheid? Hoeveel verschilt dat? 162 voor de iPad mini. 163? Anders heb je het verkeerd ingevuld, maar dat boeien. Dat is hetzelfde. Nee, dat is uh, precies ja, 162,0 uh, nog wat. Maar goed, uh, nee, ja, dat is jongen, dat is een pixelcalculator. Ik voer niks verkeerd in. Jawel. Oké. Okay. En uh, 150 voor, uh, voor 10 inch uh, 10,1 is 12,800. Dus dat scheelt uh, 10 pixels per inch. Nou ja, uh, het resultaat. Ja, ja, precies. En dat is dus lastig in te schatten wat ik precies zeg. Hè? Het verschil tussen 100... Uh, 60 en 260 vind ik heel erg opvallend. Het verschil tussen 260 en 320 vind ik niet opvallend. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, het, het lijkt een beetje een soort glijdende schaal te hebben. Uh, of in ieder geval niet, uh, hoe noem je dat, evenredig uh, te verschillen. Goed, en nogmaals, uh, ja, daar zeg ik toch ook over van uh, vind ik niet zo'n goede scherm van een nood en. Volgens mij heb ik dat ook al lang en al, ook al deze podcast al zeven keer gezegd. Ja, het is geen rettenaisscherm wat op dit ding zit. Mm -hmm. Dus dat is denk ik het antwoord op je vraag. Maakt het uit? Ja, dat maakt uit. Uh, is het een andere afweging? Ja, dat is een andere afweging. Uh, en ik denk dat het er ook mee te maken heeft. Dat uh, juist door het gewicht en het formaat uh, je ook weer wat meer kan vergeven op, op sommige momenten. Weet je wel? Het is duidelijk een ander... Uh, andere keuze is er gemaakt. Snap je wat ik bedoel? En we hebben het over uh, de Nexus 10 gehad. En over de iPad 3 ook al in het verleden. Die is, uh, is zo groot en is zo zwaar. zeg maar. En nu is het opeens alsof het ding heel groot is. Maar dat is ook natuurlijk bullshit. Maar die is groter en zwaarder. Omdat die een grotere batterij nodig heeft. Om betere hardware aan te sturen. Omdat er een beter scherm in zit. Die al die pixels ook moet verlichten per stuk. Dus ook weer meer batterij daarvoor gebruikt, zeg maar. Ja. En uh, die hardware, die wordt warmer omdat die harde zijn best doet. Dus het is een andere keuze op dit moment. Uh, of in ieder geval, de compromis is op een andere plek gelegd. Ja maar, ja, maar goed, dat, dat kun je ook zeggen over een Galaxy Note 10.1, want uh, dat gaf je overigens ook aan hoor. Uh, maar, uh, ja, ik wou het zeggen. Da da daar is de nadruk gelegd over, oké, okay, we willen een stylus, dus we gaan niet voor een hoge resolutie display Ja, en toen heb ik gezegd van, hé, hey, voor mij is deze compromis niet uh, per saldo positiever geworden, want die stylus uh, biedt niet genoeg uh, uh, handvatten om het slechtere scherm te vergeven. Nee. En wat ik zeg, hè, het is niet zo kijk, ik zou heel graag een, een super compromisloos device willen. Geef maar alsjeblieft de iPad Mini met een retina-display gecombineerd met een hybride e-ink-scherm. Holy crap, ik zou er duizend euro voor betalen. Maar we hebben die apparaten gewoon nog niet, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus er moeten nog compromissen gesloten worden. En op dit moment um, en nogmaals, dat is natuurlijk maar na een paar dagen dat het nog nieuw en glimt. Uh, dus dat is nog niet helemaal vast. Uh, vind ik dat er een hoop... Uh, toch makkelijk vergeven kan worden. In ieder geval in mijn beleving op dit moment. Uh, onder andere... het feit dat het ding echt... crazy goede batterijleven heeft. Hm. Ik heb uh, gisteravond getweet. Ik ga proberen nu niet de verbinding met jou te verbreken. Maar... die foto, die screenshot... op te zoeken. Uh, op het moment dat ik... Hey, even kijken. Ja. ja. Uh, op het moment dat ik nog 1% over had op de iPad Mini. Was hij 11 uur en 35 minuten gebruikt. Tijdens 5, of 14 uur en 9 minuten standby. Dus elke keer als ik de hond uit ging laten heb ik een filmpje of de radio. Of iets aangezet zodat ik hem de hele dag heb gebruikt. Na 11 uur en 5, 35 minuten gebruik. Dus dat je echt met je poten aan het ding zit zeg maar. Ja. Of dat er een filmpje wordt afgespeeld. Was dat ding pas leeg. En dat is... Super nice, zeg maar. Ja, dat is zeker niet verkeerd. Dus dat, dat is dan de afweging. En dat is, dat is om het maar even verder bij die... Want je neemt aan dat je niet alleen maar over het scherm wil hebben. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, uh, dat is wel... Uh, als we dan even de, de andere reviews erbij pakken die al gepubliceerd zijn. Mm -hmm. uh, het punt waar men over valt. Het punt wat men elke keer noemt, ja. En uh, ik snap niet zo goed uh, waar... Uh, ...waarin dat zou verschillen met wat ik zeg... ...want ik heb het nu ook al echt negen keer genoemd. En... Nou ja, omdat, zij, omdat er ook websites zijn die zeggen van... ...dat is het grote minpunt. Dat is... Ja, uh... hm? ja maar dat, waar zeg ik dan dat het geen minpunt is? Nou, jij zegt... De, de, uh, ...jij je zegt... <laughs> ...jij zegt dat het, een, uh, uh, het valt te begrijpen... ...en uh, er valt mee te leven... ...omdat er, er andere positieve punten aan zitten... Um, zo leg jij het uit en uh, hoe ik het van die andere websites begreep. En ik zeg niet dat zij juist uh, correct zijn of jij niet correct bent. Dat maakt me niet uit. Het is een mening, blijft een review. Um, maar zij struikelen daar meer over dan wat, hoe jij het doet. Dat is, dat is hoe ik het een beetje merk. Mm, ik, denk de, ik denk dat dat misschien meer mee te maken heeft... omdat al die reviews al door ons zijn besproken. Dat het misschien lijkt of zo dat ik daar minder over, over struikel. Ja. En overigens, op de manier waarop jij het brengt, lijkt het net alsof... Mensen over dat ding hebben geschreven en hebben gezegd: Oh, super, super ding, beste tablet ooit. Maar omdat er een kutscherm in zit, is het een kutding. Uh, nee, nee, helemaal het niet. Het scherm is. is wel kut. Dat, dat, is, het is, dat is gewoon. sommigen zeggen. Helemaal letterlijk. niet kut. Het is geen retina. Dus niemand zegt dat het kut is. Nou ja, in vergelijking met wat je, wat je van Apple zou verwachten of wat Apple tot nu toe gelanceerd heeft, uh -huh, uh, yeah. is het een, achter, een achteruitgang. Stap terug. Ja, maar het is ook 170 euro minder. Uh -huh. En hij is ook een stuk kleiner. En maar nog steeds 300, uh, 150 euro meer dan de Nexus. Ja, ja, maar ik zeg net toch niet... bij de, bij de Android had ik toch net over van... Oh, wauw, is super positief voor, voor, voor Nexus. Dan uh, hoef je toch ook niet alles erbij te betrekken, zeg maar. Nee, nee, nee. Maar het, het is dus, ik, vind het, ik vind het allemaal... Uh, zon, nogmaals zonder hem zelf in, in handen te, gehad te hebben... Um, toen ik die reviews van uh, The Verge, Engage, TechCrunch, Gizmodo teruglas... Uh, vond ik het allemaal wel heel snel en gemakkelijk van... oké, okay, het is perfect... Maar het display is ruk. Eh, nou, dat is gewoon simpel gezegd. Er uh, ja, zit ik zeg, er niet dat, meer dat, aan. Ik dat vind verseerd, dat zo... niemand zegt echt dat hij ruk is. Iedereen zegt het is jammer dat er geen retina in zit. En dat is toch nou, dat, wel... Nou, er zijn ook websites die gewoon uh, uithalen naar dat display. Dat is gewoon, dat is gewoon, dat is gewoon, dat is gewoon het grote minpunt. En uh, ik vind dat het ook gezegd mag worden. Want uh, puur kijkend maar naar, dat niet naar, naar de specificaties. Dat gezegd, niet? Wat zeg je? Het is nu toch ook al dertig keer gezegd, maar mogen we dan daarna niks meer over dat ding zeggen, omdat het scherm niet... Ge niet Jawel, is. Maar mijn, wat, mij, wat mij zo opvalt, is dat bij een Android apparaat, en nogmaals, ik heb het niet over jou, ik heb het over elke website. Uh, dat er bij een Android apparaat uh, altijd gezegd wordt, oké, okay, dit zijn de minpunten. En dan wordt er niet gezegd, maar dat wordt gecompenseerd door, door, door, door, door, door. Dus ja, omdat er niks gecompenseerd wordt. Ja, ja, ja. Je gaf zelf het perfecte voorbeeld. En nu zeg je dat je mij niet probeert aan te vallen. Terwijl je mij probeert wel aan te vallen. Nee. Bijvoorbeeld die, die noot 10 Heb ik toch precies dezelfde uitleg gegeven? Heb ik toch precies hetzelfde verteld wat er tegenover staat? Dat de conclusie dan anders is. Omdat het per saldo niet hetzelfde voordeel oplevert. Is, een, is iets anders dan zeggen van... Hé, hey, er wordt geen aandacht aan besteed. En nogmaals... Het vanaf meet of aan, uh, na een uur al eerste indrukken, naar, uh, in de podcast nu ondertussen 32 keer, is er gezegd: nee, het is geen retina's display. Maar dat wil niet zeggen dat uh, het per se uh, geen display meer op zit. Het is hetzelfde wat mij betreft, als uh, zeggen van: uh, bijvoorbeeld de iPad 3 review, ga die dan lezen? Uh, daar zeg ik. Goh, de iPad 2 had een prima goed display. Dit is een beter display. Mm -hmm. Daar staat ook volgens mij letterlijk in. Dat wil niet zeggen dat de iPad 2 display. Per se helemaal kut is. Maar het is geen retina. En ik denk dat je dat misschien zo zou moeten zien. Nee dat snap ik. Maar in de Nexus, C, Nexus 10 review. Uh, uh, wordt, er, wordt er zo geredeneerd. Van, uh, Android heeft uh, slechte. Of, of minimaal voor tablet geoptimaliseerde apps. En ook mm -hmm. hoge resolutie, resolutie display. Ja daar zien die apps er allemaal bakker op uit. Ja. Maar dan wordt er niet gezegd. Maar je krijgt een licht en, en slank apparaat. Dus dat maakt niet zoveel uit. Snap je wat ik bedoel? Ja, oké. Okay, ja, nee, dat snap, zijn, zijn echt... voor mij niet twee dingen die echt op elkaar betrekking hebben. Als je dan nog zegt, maar je hebt een hoge resolutie display, dus bij het kijken van films heb je er minder last van. Oké, okay, maar als je dan zegt, maar hij is slank en licht, ja. Ja, maar het is, nee, ja, ik vind het een beetje een kromme vergelijking. Je? Maar op zich, het enige wat je hier bij mij oproept, is dat ik alleen nog maar een extra reden heb waarom het scherm uh, een goede keuze, of in ieder geval een begrijpelijke keuze is. En nogmaals, hallo, ik zou er 100 euro minder voor, meer voor willen betalen als er geen retenaar in staat. Hè? Nee, nogmaals nee, nee, nee. Voor tuurlijk. de duizendste keer. Uh, maar uh, door die keuze om dezelfde resolutie te doen als de grotere broer, mm -hmm. en om er iets kleiner te maken, door, waardoor het scherm al in ieder geval marginaal beter is, kunnen in ieder geval al die apps gedraaid worden waar oh, je het tuurlijk, in het hebt. Dus uh, dat maar... is iets wat... Gewoon zwaarder weegt dan dat iets licht en zwaar is. Dus nu hebben we dat scherm uh, genoemd als negatief. En als uitlegpunten eigenlijk al die andere elementen van de iPad mini. Dus het kunnen draaien van al die tablet apps. En dus het licht zijn. En dus het goede ja, Precies, want dan, dan heb je het over een, een begrijpelijke keuze. Uh, en, en dat argument snap ik. Want je zegt, oké, okay, uh, ze hebben hiervoor gekozen om deze reden. Oké, okay, dat kun je uitleggen. Dat is begrijpelijk. Maar... Uh, uh, wat ik dan uh, las, uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, het display is slecht, maar uh, de tablet is uh, een stuk mobieler. Dus dat is niet erg. Het is niet het letterlijke voorbeeld wat ik, wat ik ergens las. hoor Maar zo hmm. kwam het op mij over van... Het wordt goed gepraat met dingen die er eigenlijk weinig mee te maken hebben. En ik ben absoluut ja. niet anti-Apple, want ik heb hier alles van Apple. Maar dat vond, dat vond ik opvallend. Ja, uh, oké. Okay. En ik vind dat juist... Uh, ik begrijp het wel, alleen... Ik snap niet hoe jij vindt dat die dingen er niet mee te maken hebben. Ik vind dat juist al die dingen er overduidelijk mee te maken hebben. Mm. Gewoon omdat we helaas gewoon nog niet de mogelijkheid hebben, Apple niet, Android niet, uh, Windows niet, om gewoon het perfecte device in elkaar te schroeven. Er blijft mm. altijd een keuze van. Oké, okay, als we een retina erin moeten doen, moet er een grotere batterij en sterkere processor in. Dat heeft zijn eigen problemen. Als we een niet retina doen, hebben we deze problemen en we hebben dingen als uh, uh, uh, geen widgets kunnen draaien of geen pixels kunnen aansturen omdat er te weinig uh, kracht is in bijvoorbeeld Android tablets met hoge resolutie, dat het allemaal laggy as fuck is. En dat zijn gewoon de compromissen. En het hele ding is, wat je in de vergelijking tussen Apple en Android producten op zo'n niveau zou moeten doen, is kijken van waar wordt gekozen om de compromis neer te leggen. Want we hebben nog steeds gewoon de beperking van techniek. En al zouden we de beperking van techniek kunnen oplossen... om er geld tegenaan te smijten... dan krijgen we dus producten die niemand kan betalen. Kijk naar een, uh, een Sony tablet... whatever hoe dat ding heet... met Windows 8 Pro. Die is 1400 euro omdat er puur is geweigerd om een compromis te maken. En zelfs dan als je het apparaat gebruikt, dan zie je dat het compromis niet qua geld is gekozen, maar qua hardware. Omdat het een joekel van een apparaat is. Dus er moeten gewoon nog compromissen gemaakt worden in alle tuurlijk, tuurlijk. apparaten die gemaakt worden. Maar een dus... compromis is toch niet per definitie dan, dus oké, okay, dus het is goed, het... Uh... Um, kijk, ik weet niet, je weet nooit wat het compromis, echt wat, wat de afweging van een fabrikant geweest is. Je weet niet wat, wat Apple, uh, uh, op, waar Apple op in had moeten leveren. als ze voor een Retina-display. Tuurlijk wel. Uh, dat weet jij niet precies. Misschien had het, hebben het uh, alleen maar uh, 4 mm dikker geweest. Nee, we, we weten toch hoe... We, we hebben dat toch kunnen zien nu met uh, iPad 2 versus 3 versus 4. We zien dat toch op al die Android-tablets zien we wat, waar hardware waar wat met elkaar bijt. We zien... Ik bedoel, het is niet zo dat, we niet, dat, dat niemand weet hoe een processor werkt. We weten dat als een processor harder werkt, dat die warmer wordt. Ja, dus, nou, maar zeg toch, je, Maar 2... je weet niet precies hoeveel uh, dikker of groter of welke soort batterij. Ik je weet niet dat je wil horen het... eigenlijk, want ik snap niet zo goed. Uh, het is nou, super ik wil er gewoon harde. over praten. Wat zei je? Ik praat er gewoon over. Ik discussieer erover. Want ik vind het wel interessant. Er, er worden niet... aannames ik gedaan. Wat, wat, wat, wat begrijpelijk is. Hm? Ik, ik, iedereen is het met je eens dat het geen retina display is. Ja. Alleen jij vindt dan niet dat er rekening mee mag gehouden worden. Van uh, wat het apparaat nog meer kan. En jij ziet al die dingen die dat apparaat nog meer kan. Uh, als reden. Uh, of niet verbonden met het feit dat het scherm is. Maar het feit dat er een scherm in zit. ...heeft ook te maken met hoe groot zo'n tablet is. En ja, maar ik vind, ik vind dat, ik dat, ik vind dat, dat denk, niet denk, eerlijk. Het ik vind het, ja, ik vind het... Dat betekent ook dat die andere apps die dezelfde pixels hebben daarop werken. Dat, dit, dat kan je misschien niet leuk vinden dat het met elkaar te maken heeft... ...maar het heeft gewoon met elkaar te maken. Daar kunnen nee, we niks ja, doen. Ja, maar dat zeg ik net ook. Dat is een, dat is een begrijpelijke uitleg. Ja. Maar, en, en daar had ik het ook niet over. Ik heb het over het feit van... Er, er zit een, een, een slechter scherm in, of tenminste een lager resolutiescherm, mm -hmm. maar. De tablet is mobiel. En dat soort vergelijkingen snap ik niet. Want bij een Android tablet zie ik ook nooit in een, uh, in een review van wie dan ook terug. Uh, er zit een ruk scherm in. Maar ja, hij is wel dun. Dus dan is het goed. Dus dat soort vergelijkingen dat vind ik ja, zo vreemd dat, dat ik die wel ik zie opduiken als het om een Apple apparaat gaat. Het lijkt een beetje alsof je je achtergesteld voelt als Android uh, fan ofzo. Maar ik zie dat juist wel in alle reviews terug. In ieder geval de reviews die ik gemaakt heb, heb ik bijvoorbeeld gezegd van... Goh, uh, bij de Toshiba AT300, mm -hmm. nou, het is niet het beste scherm, maar hij is dun, maar hij is stabiel en uh, uh, daarom is het, uh, is het een aanrader. En ik heb dat gezegd bij de uh, uh, Acer A510, heb mm -hmm. ik gezegd, holy crap, dit ding is dicht. Uh, uh, hoe noem je dat? Dik. Ja. En hij heeft niet zo'n goed scherm. Weer twee negatieve punten. Maar hij draait stabiel. En hij heeft een supergoede batterijleven. Ja, en ja. dus vind ik het een aanrader. Nee, en je nee. doet het net alsof alle Android-reviews die ooit gemaakt zijn... niet meer een maar gebruiken. Maar het nee, wordt nee, nee. maar dat maar. Gaat maar niet. Om het gaat maar niet om die maar. Maar... Uh, dan wordt het niet het display goed gepraat. Snap je wat ik bedoel? Het display wordt bij de iPad mini nu. Uh, bijna overal goed gepraat. Omdat, uh, maar ik, ja, ik waardoor denk, je aan het einde van het een review. Op, op het scherm. Ik denk dat je. Ik snap wel wat je. Nee ja, ik, ik vind het wel onzin wat je zegt. Maar ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Ik denk alleen dat je misschien. Het hele feit dat die iPad mini een slechte scherm heeft. Uh, precies op hetzelfde niveau hebt verbonden. Als dat is de iPad mini. Wat. Ik zeg, en wat volgens mij ook andere mensen zeggen... is dat ja een onderdeel van die iPad Mini is dat er geen retina-display in zit... maar de iPad Mini is, uh, heeft een supergoede batterijleven... heeft verreweg het beste app-aanbod... heeft uh, een superklein en lichte behuizing. Dus de iPad Mini is een fijn apparaat en een aanrader... En dan niet... Jij denkt dan dat we zeggen... Dus het scherm is een aanrader. Dat zeg ik niet. De iPad Mini als product is een aanrader. Mm. En jij lijkt het scherm nu op gelijk ho gelijke hoogte te hebben gezet... met het iPad Mini zelf, zeg maar. Nou ja, wat ik, de, wat ik tegenwoordig in reviews zie... gaat er toch vrij veel aandacht uit naar het scherm... en hoe dat eruit ziet. En het wordt nou een beetje een ondergeschoven keentje van... Oké, okay, er zijn belangrijkere dingen. En uh, nou goed, ja, ik, ja. ik vind dat... Mm. Ik zou je vragen, welke Android-tablets heb ik aangeraden in de laatste half jaar? Ik heb het niet alleen over jou, hè? Nee, nee maar je doet net alsof je het tegen mij hebt. want Omdat ik op dit moment de andere kant van het verhaal probeer te belichten... ...van waarom die iPad ja, heeft, ik niet... ik doe het niet, niet net alsof, Sam. Ik heb het gewoon over het algemeen. Ik um... ja, vind het nog steeds onzin wat je zegt. Want de, de enige tablets die ik in ieder geval heb aangeraden... ...hadden niet eens een Retina-display. Terwijl ik wel Retina-display of in ieder geval hoge-resolutie-tablets hier heb. Uh, zoals een AC700. Wat nog steeds een fucking klote ding vindt. Dus het wil niet zeggen... Zo... Oh, nou, nou ja, dat vind ik onzin. Omdat je in die review... Je hebt hem wel een, een, een, een voldoende gegeven. Oh, dit is wel een hele laffe uh, manier... om daarmee terug te komen. Hè? Want dat uh, vind ik een klote ding. Omdat hij niet stabiel draait. En omdat hij... Uh... Maar wij moeten altijd van op zo'n reden on the curve. Van als het Android is, moet ik veel meer vergeven. Maar het feit dat als je het scherm aanraakt en dat er dan allemaal rimpels over moet. dan moet ik vijf maanden wachten tot ik de derde versie van dat ding krijg. Dus als ik dan zeg dat ik dat een rotting vind. vind ik dat flauw om dan nu mijn cijfer terug te, te smijten. Terwijl je zelf ook weet hoe dat cijfer tot stand gekomen is. Vooral omdat ik die cijfers niet opschrijf in mijn review. maar pas samen met jou. Uh... Uh, combineren. Ja, een ja, hele flauwe manier om op, daarop terug te komen. Vooral omdat mijn punt is dat de Android tablets... Dan hebben mijn reviews die... toch geen zin? De, de, de, ja, sorry, maar dan begrijp ik het niet meer. De, de, ik vind, ja. de Tablets die ik heb aangeraden helemaal niet een retina display hadden. Ja, maar dan is, dan is, dan is toch elke Android tablet geen aanrader. Waar, waarom dan ja? überhaupt nog over Android spreken? Nu snap ik helemaal niet wat je bedoelt. Nee, maar nou goed, als dan een ecr hebt A510, en dan heb ik het puur ja? even over de cijfers. Een, een voldoende krijgt, en ook de ecr hebt A710 een voldoende krijgt. Waar, waar, waar is het, waar? ik, ik, waarom is dan de A710 een, een, een, een kutding, een klote ding? Uh... Nee, nee, nee, niet de A710, de TF710. Ah, ja, maar daar, daar gaan we dus. over. De A, we hadden het over de A710. Oh, oké, okay. nee, ik bedoel, ik dacht dat je weet dat ik hier een stapel van die retina dingen heb van, van Asus, waar ik elke keer op een ja, nieuwe... ik snap het, uh, daar maken. hoef ik het niet meer over te hebben. Dat, dat, nee, oké, okay, nee. Dus hebben we er is, vijf is, van gehad is, en, is, en is, daar, daar laten we het bij. Precies, daar laten we het bij, dat is gewoon een, nou goed. Ja, nee, die A710, worden. die heeft ook een voldoende gekregen ja, uh, ja. En, en die heeft wel een, uh, een, een hoger display. ik weet ja, niet ja. meer ja. hoe we daarbij kwamen, maar... Ja, maar wat staat daar ook bij? dat de prestaties niet 100% zijn. Precies. En heb ik daar dan gezegd van... dan is het per saldo niet meer een positief apparaat? Nee, nee, nee, nee. ik heb gezegd van... hé, hey, dat is dan de compromis. Daar ligt dan de compromis. En waar ik je op wil wijzen... is dat je nu net doet alsof bij uh, Apple-producten... omdat je kennelijk soort vindt... dat Android uh, niet de enige kans krijgt... Maar dat, wat ik wil aangeven... is dat in al die reviews... precies hetzelfde staat. Alleen jij bent er kennelijk minder gevoelig voor. Want bij de AT300... de A15... Eh, de, die andere tablets... daar wordt over gezegd... bijvoorbeeld toen Jelly Bean op de TF300T kwam. Dat zijn... Hey, nu ligt de compromis op een andere plek. Nu is de ervaring stabieler. En daardoor is het wel of niet... een iets positiever oordeel over dit ding. En... Jij lijkt gewoon op dit moment die iPad mini niet los te kunnen zien... van het feit dat daar geen retina-display in zit. Dus jij lijkt alle andere elementen van dat ding als excuus te zien. Terwijl het gewoon andere beschrijvingen zijn van wat het apparaat is. Nou, ja, Ik vind het verschil tussen... Uh, uh, overweldigd zijn door een retina-display... en dan weer terug moeten naar een 1024-768-display van de ja. iPad 2... Daar zit uh, qua techniek een heel groot verschil tussen. Daar zit twee jaar verschil tussen. Mm -hmm. Maar er zit voor mijn gevoel qua reacties van reviewers... Uh, heel weinig verschil tussen. Natuurlijk wordt het genoemd. Maar ik vind het zo opvallend dat het, dat het, dat het ja. genoemd wordt. En ik dat denk dat ik niet... in dit geval in een betere positie verkeer om daar wat over te zeggen. Omdat ik ze alle twee heb gekocht van mijn eigen geld. Ja, en ze alle twee ook echt daadwerkelijk gebruik. Uh, en als dat, als dat zo op je overkomt, dan is dat uh, zo. Op dit moment, uh, wat ik zeg, hè, en ook al meteen vanaf meet of heb gezegd... ...hello, uh, hij is nu nog glimmend en nieuw, dus het, het is te bezien wat daar over een paar weken uitkomt, zeg maar. Mm -hmm. uh, op dit moment lijkt de compromis die gekozen moet worden, omdat ik niet achterlijk ben en gewoon... Dingen wel begrijpen en niet staat te roepen om een, een tablet van 50 euro die en een retina display heeft en een e-ink display en een apparaat en batterij die 17 jaar meegaat omdat ik begrijp dat het nog niet kan. Mm -hmm. Dat ik dan zeg van oh goh op dit moment is dit een apparaat waar de compromis voor mij op een plek ligt dat ik hem nog steeds kies om hem te gebruiken. Ik weet niet of we nog tijd hebben voor iets anders, want ik wil er ook niet uh, uh, al te lange een uh, uh, uh, podcast van maken en dan misschien maar andere dingen uitstellen. Uh, hoe lang zijn we nu aan het opnemen? Een uh, uur. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, de Galaxy Note 2. Overigens uh, wil ik nog even duidelijk hebben, ik herken helemaal niks van die kritiek die jij nu hebt, maar goed. Dat snap ik niet dat je dat zegt. Ik kritiseer jou toch ook niet. Ik kritiseer alles wat ik lees. En uh, daar -da -da -da heb ik het over. En uh, ik kritiseer niemand ja. individueel. Ja, ik, denk, ik denk dat het, uh, wat we in eerdere podcast over hebben gehad. Dat toch een, een groot voordeel ervan komt. Is dat Android aan het begin zo slecht was. Dat er uh, een soort padding is gekomen. In het bespreken van die dingen. Mm -hmm. En dat, dat nu dat die padding gewoon niet meer verdiend is. En ook dus gewoon een stuk minder wordt gebruikt. Mm -hmm. Dat je dat... Je dat ...verschil gaat missen of zo, zeg maar. En dat is misschien, hoor, een verklaring... ...ik zou het niet weten... ...maar dat bijvoorbeeld eerste generaties Android tablets... ...een voldoende hebben gekregen op sommige sites... Mm -hmm. ...gelukkig niet bij ons, uh, maar ja. op, op een hoop sites wel... Of dat sommige dingen, oh dat was, was wel goed, was wel goed. was gewoon een pure leugen. En overigens, dit hebben we meer dan eens in de podcast besproken. Hè? Dat dat pure mm -hmm. leugens waren van mensen. En dat is misschien nu dat minder wordt. Dat je die padding nu niet meer herkent bij andere mensen. Omdat ze nu ook ondertussen wel het licht hebben gezien. Dat ze zeggen van, hé, hey, het is een grof, grof schandaal om tegen onze lezers te liegen. Uh, dat, je, dat je dus daarom gewoon wat eerlijker en meer kritiek ziet op... Uh, op Android-dingen. En ja. die kritieken minder stevig overkomen bij Apple-dingen. Wijst er alleen maar op dat daar dus de compromis kennelijk op een makkelijker te verkroppen plek ligt. Ja, wie weet. Zou goed kunnen. Ja. Oké, okay. maar we hadden er nog twee. Even snel. Want uh, goed, dat, dat zijn ook mijn eerste indrukken. Uh, de Galaxy Note 2. Um, nee goed, smartphone of tablet, dat is dus eigenlijk de hele vraag. Die heb ik de, de vorige keer met de eerste generatie eigenlijk al beantwoord. Maar daar gaan we nu nogmaals naar kijken. Um, qua formaat is, is, is, is het apparaat uh, weinig gegroeid. Het is iets langer geworden, maar zelfs ook iets slanker. Um, Snellere processor, uh, nieuwe display techniek door Samsung, uh, meer, meer RAM geheugen, Android 4.1 Jelly Bean, um, verbeterde s pen stylus. Um, ik heb dat apparaat een paar dagen gebruikt en, en nou ja, het is voor mij echt een verademing. Uh, ik heb tegen jou gezegd gisteren, ik zou er mijn, mijn iPhone en mijn Nexus 7 voor inruilen als ik daar een Galaxy Note 2 voor zou terugkrijgen. Um, en dat zegt eigenlijk al voldoende. Het is, het is net geen tablet, Er is het te klein voor, maar het is ook veel groter dan een smartphone. En alles wat ik met mijn Nexus 7 of mijn iPhone doe, kan ik eigenlijk daar comfortabel mee doen. Um, en... Um, nou is het geen vervanging voor een 10,1 inch tablet of, of iets wat daar in de buurt zit. Die zou ik er alsnog naast willen hebben voor de, de wat uitgebreidere dingen. Of een filmpje kijken of echt comfortabel browsen voor de langere dingen. Um, maar de Note, Note 2 heeft echt uh, een aantal hele goede punten... Um, en het display ziet er, gewoon, ziet er fantastisch uit. Uh, het is geen extreem hoge resolutie. 1280x720. Uh, kleurweergave is niet perfect. Maar met een AMOLED display krijg je wel echt diepe zwartwaarde en goede witwaarde. Android draait stabiel en goed. Ik heb nog geen enkel crash mega, uh, meegemaakt. En alles uh, draait gewoon snel. Uh, maar vooral die S-Pens dealers dus vind ik heel interessant. Je zou zeggen... Qua ga je gelijk een paar jaar terug in de tijd, maar uh, er zitten mooie extra functies op, zoals Airview. Dan heb je een soort, soort cursor die op je, op je uh, scherm verschijnt. Als je er boven hangt, werkt als een soort van muis, zoals op je pc. Uh, multitasken uh, uh, functie, dus twee uh, schermen boven of naast elkaar. Pop-ups, dat zijn allemaal leuke functies, of je ze vaak gebruikt, dat is een tweede. Uh, maar het is een heel compleet apparaat. Samsung heeft ook honderden instellingen en functies toegevoegd. Dat bijvoorbeeld het apparaat je ogen blijft volgen en dus niet op stand-by gaat. Of het display dat uitvalt zodra je 30 seconden niks op het scherm doet. Dat het display in de gaten houdt op welke stand je ogen zijn, staan. Zodat je het display niet draait als je ogen meedraaien. Zeg maar. nou, allemaal leuke features en functies. Daar zit het helemaal vol mee. En ik ben eigenlijk onder de indruk, uh, ik kom eigenlijk terug op mijn eerste regel die ik uitsprak. Ik zou hem zo omruilen voor mijn uh, iPhone en mijn uh, Nexus 7-tablet. Dus jij maar, vindt dat maar... de voordelen die dat ding biedt, uh, die, dat, uh, die Note 2 biedt, ja. opwegen tegen het nadeel dat hij zo groot is dat het gewoon een, voor, een zeer forse telefoon genoemd mag worden die lastiger in je broekzak en zeker in korte broeken en dat soort dingen meegenomen zou kunnen worden? I... Ja, nou... nou... Ik heb geen korte broek meer aan sinds twee weken. Mm -hmm. dus dat, uh, maar nou je zegt korte broek, dan zit ik ernaar te denken, hoe gaat die daarin passen? Ja, nee, maar jij zegt in ieder geval, jouw indrukken van al die andere onderdelen van het apparaat, die wegen op tegen het nadeel tussen aanhoudstekingen, is dat die groot is. Ja. Mm. Het groot het het zijn het thema Wacht eens even, Dus dat hij, als hij klein is, wegen de voordelen er tegenop. En dan mag je het positief vinden. Maar als hij groot is en de voordelen wegen er positief op, dan is het een raar verhaal. Ik wou alleen maar mee aangeven, dit is hetzelfde wat mij betreft. Nee, oh, oh, ik je, gaat, je gaat even te snel voor mij, ik weet niet wat je bedoelt. <laughs> ik weet niet wat je bedoelt. Ik zeg, uh, het, uh, aan, het, aan het grootte van het apparaat zitten voor- en nadelen. Dat kan toch of niet? Ja, maar ik denk dat het feit dat je de pen kan besturen, mee te maken heeft. Uh, hoe groot het oppervlakte is, dat je... Um, niet op een 4,5 of 3,5 inch uh, schermpje die pen moet gebruiken. Nee, je hebt ook een beetje ruimte om die pen te gebruiken. Dus dat is een ja. voordeel van het scherm. Dat er ruimte is om die pen te kunnen gebruiken. Dus die pen op zichzelf is leuk. Maar ook het voordeel dat je die pen kan gebruiken op een scherm die groter is dan 2,5 vierkante centimeter. Ja. En ik zeg dat het splitscreen, dat snap ik dat dat leuk is. Vooral dat je iets voor mij... Een beetje bent vergeten, maar dat bijna alle apps worden ondersteund, of alle apps worden ondersteund, wat super positief is. Uh -huh. Maar dat is leuk omdat er ook genoeg ruimte is om op het scherm om die twee dingen in ieder geval zichtbaar te maken op het scherm. Uh -huh. Dus dat is een voordeel van het schermformaat, wat allemaal opweegt tegen uh, het nadeel. Dat het scherm wat groter is. En dus het nadeel dat die telefoon wat lastiger mee te nemen is. En het nadeel dat je er iets raarder uitziet als je ermee aan je oor staat te bellen. Want holy crap, dat ding is groot. Ja, nou ja, nou, dat vind, vind ik nog redelijk meevallen. Maar goed, uh... ja maar, dat is wat ik zeg. Dat, maar dat vind ik niet hetzelfde als de discussie die we, niet, die we net hadden. Maar, uh... Ik dus wel. Oké, okay, dat mag. Um... Waar was ik? Uh... Ik niet meer. Ja, je had het over dat het, ding, uh, dat het positief was. Uh, je hebt alle positieve punten genoemd. Maar er was ook een maar inderdaad. Um, en ik zei dat, dat ik hem zou omruilen uh, voor mijn iPhone en mijn Nexus. Um, maar um, dat is als ik niet uh, zo sterk verbonden zat in het Apple-ecosysteem. Uh, en nou, nou zitten er mensen veel sterker verbonden in dat ecosysteem uh, dan ik zelf. Want ik ja. uh, koop geen honderden applicaties. Um, maar ik heb wel een Mac en ik heb wel een AirPort Express uh, uh, systeem, een Airpo AirPort of een uh, AirPlay uh, ja. speaker, uh, een, een Mac. Um, dus uh, kan ik bijna niet anders. En natuurlijk kan het wel via omgeving. Maar de Note werkt toch ook gewoon met uh, jouw wifi en werkt ook gewoon met de, de, de Mac computer? Ja, maar mijn Note werkt niet op een AirPlay speaker. Ja, oké, okay, maar Note, dat is dan het... De enige naast de app, zeg maar. Over. Nee, mijn nood werkt niet op mijn AirPod Express, waardoor die niet over mijn home cinema systeem kan. Dat zijn twee dingen en dat vind ik wel belangrijk. Wat je dat? Te... Waarom werkt die niet al? Oh, je bedoelt ook weer AirPlay, zeg maar. De AirPlay. X ja, dat dan op andere. Okay. Ja, ja, ja, ja. ja, ja precies. Nee, dat klopt, klopt. En, en uh, kijk, ik, ik heb een hekel aan Samsung Kies. Ja, uh, <laughs> en volgens mij werkt het niet eens fatsoenlijk op een Mac. Ik heb het nog niet eens geïnstalleerd, ik ga het nog niet aan het begin ook niet. Ik heb dat één keer geprobeerd en dat was toen ik de Galaxy Tab 27.0 hier had. Ja, nou, het is adorable, uh, inderdaad. Ik, ik, ik irriterde me kapot. Nou, nee, dat, zijn, dat zijn wel belangrijke dingen natuurlijk. Um, maar goed, nogmaals, uh, ik ben onder de indruk en ik, uh, uh, ik zou hem aanraden aan mijn vriendin, dat ik het zo zeggen. Dan mag ik er ook soms mee spelen. Eh, Oké, okay, maar uh, qua formaat, want ik zei dan korte broek en zo, maar uh, is het wel een telefoon die je uh, ook mee zou nemen op het moment dat je... Uh, dat je wat gaat drinken in de stad met je meisje, dat je dus geen tas mee hebt en dat je hem dus in je broek moet bewaren? Zie je er dan uit als een soort MacGyver met een soort bult in je broek? of valt allemaal Ja, weet wat? ik niet. Uh, um, ik bedoel, je of een broek? <laughs> nou, gewoon uh, algemeen gebruik. Het, hetzelfde voorbeeld, uh, niet om, uh, om diezelfde discussie te hebben, maar gewoon dat ik zeg van, oh, dat kleinere formaat kan ik wat makkelijker gebruiken in de bus. Uh -huh. Dus heb je al een praktisch voorbeeld van hoe die nood in, uh, in, ge in gebruik is, zeg maar. Nou, ik vind hem heerlijk in gebruik, ook onderweg en ook uh, als ik op terras zit. Um, het enige probleem is, is het, het transporteren van het apparaat. En, ja. en dat is echt afhankelijk van de broeken die je draagt, de jassen die je draagt. Kijk, ik ben dit weer uh, een beetje hetzelfde als in Nederland. Heb je toch een jas aan met een gro grote binnenzak, buitenzak of wat dan ook. Uh, heb je daar niet zoveel probleem mee, want zo groot is het apparaat niet hoor. Maar uh, een, een wat strakkere broek... Uh, waar die misschien wel in past, krijg je het probleem... als je gaat buigen of op je, op je gaat knielen of je gaat op een stoel zitten... dan ja. moet je toch even wringen en manoeuvreren... <laughs> <Ja>. <laughs> om hem uh, eruit te krijgen of ja. om, uh, om hem er fatsoenlijk weer in te krijgen. Dus het, het heeft zoveel voor aan zijn nadelen. Ja, maar op, op het moment dat het jouw indruk is... is inderdaad wel dat die voordelen opwegen tegen die nadelen? Ja. Allright. Um, en nog kort, de, de Xperia Tablet S, net kort even al over gehad, uh, nee, 9,4 inch tablet, en dat is een beetje de, de, wat we ook net over gehad hebben, is dat te zien, 9,4 inch bij 1280 800 pixels of 10,1 inch bij 1280 800 pixels, daar zit een paar pixels per inch dichtheid, verschil tussen. Zijn ze 9,4? Ja. Weird. Ja, dat is een apart formaat. Um, ja, goed, het maakt hem niet mobieler hoor, het scheelt echt een nou, niet eens volgens mij een centimeter. Maar mm -hmm. um, leuk apparaat. Uh, qua design nog steeds apart opgevouwen magazine design. Maar gelukkig een stuk slanker en lichter. Waardoor die veel beter in de hand ligt dan de eerste generatie. Dat was echt nog een joekel. Eigenlijk te vergelijken met die uh, A700 en A510 die hij laat zat. Um, maar dit is echt een stuk beter qua design. En hij is waterdicht. Whatever je daarmee wilt doen. Maar dat hij waterdicht is, heeft twee nadeeltjes. Enige, het eerste is een nadeeltje. Dus de micro SD-kart reader zit achter een klepje verwerkt. Okay. Maar goed, die stop je er toch één keer in waarschijnlijk. En die haal je er dan één keer in de maand uit of zo. Kan ik nog mee leven. Maar de dock connector, en dat is de connector voor de oplader ook. Zit ook achter een klepje verwerkt. En dat klepje krijg je er al met moeite uit. En dat klepje zit niet verbonden met een touwtje of een bandje. Dus dat klepje ben je binnen een week kwijt. Geheid. Maar vond je het wel leuk om dat ding in het zwembad te kunnen gebruiken? <laughs> Ik zou, het niet, ik zou het niet proberen. Ik las bij tweakers dat ze hem 10 minuten onder stromend water gehouden hebben. En dat dat geen probleem opleverde. Oké, okay, maar uh, hadden ze toen lekker, vonden, ze, vonden ze het ook een leuke ervaring om tijdens dat stromende water Angry Birds te spelen? Of was het meer om te testen? Het was meer om te testen. Dus in dit geval wegen de nadelen niet echt op tegen het voordeel? Ja, ik weet het voor sommigen misschien wel. Als jij vaak in de keuken werkt, dan is hij uh, zeker spatwaterdicht. Ja, oké, okay, maar jij bent de reviewer. jij Op dit moment... Nee, vindt... nee, nee. Jij ja, is ik... er echt kapot, kapot van. Dus van nee, die... Voor mij weegt dat niet op tegen dat. Ja, okay. Het ene niet op tegen het andere. Ehm... Um, verrest de rest, software, uh, dat is allemaal leuk en aardig. Sony heeft een aantal leuke functies toegevoegd, zoals guest modes, die ik net besprak, pop-ups ook. Eigen applicaties, zoals de Mediaspeler, Reader, uh, Albums, Walkman, Social Life. Die zijn allemaal echt super cool vormgegeven, zien er super strak uit. Um, en de software werkt snel en soepel, um, dus daar heb ik vrij weinig over te klagen. Wat ik wel jammer vind, want de, juist een van de features of belangrijke dingen van de eerste generatie tablet S, waar die ook meer gepromoot werd... ...was uh, Playstation-certificering. Herinner je, je dat nog? Hij hey, kon Playstation-games bespelen. Ja, maar niemand Sie boeit, bleek het uiteindelijk te boeien. Nou ja, omdat er gewoon niks beschikbaar was. Er waren vijf games beschikbaar... ...en die zagen eruit alsof ze de jaren 80 kwamen... ...waar ze ook uitkwamen. Ja, precies. Dus uh, dat bleek niet zo'n unique selling point te zijn. <laughs> niks meer over terug te vinden. Niks. Nee, ja. Ik, ik, kijk, als mensen het niet willen... ...dan moet je het ook maar niet doen, denk ik. Ja, wel. maar is dus niet willen, denk ik dat het niet is... ...omdat uh, in Nederland is die dienst nooit beschikbaar geweest. Maar uh, op het hele apparaat is er niks meer terug te vinden in de documentatie. Niet uh, je kunt er nog steeds een app voor downloaden, daar niet van. Maar dat vind ik vreemd, omdat uh, wat je zegt dat dat niet aanslaat of zo. Denk ik dat het niet zo is. Want uh, Asus uh, heeft de uh, certificering gekocht. Lenovo heeft volgens mij certificering gekocht. Dus uh, steeds meer fabrikanten gaan daarmee aan de slag om die PlayStation games te mogen kunnen draaien. Uh, ja, ja. Dus dat moet wel komen. Maar ik vind het opvallend van een product van Sony zelf. Dat ik er niks meer van terug zie En ik zie ook niks terug van Sony Music. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, waar wij ooit een abonnementje gratis voor gekregen hebben voor 30 dagen. Uh, ja, vind ik vreemd. Niks van terug te zien. Ja, kijk. Erkenlijk uh, slaat dat gewoon niet goed genoeg aan. En dan kan je natuurlijk denken van. Oh, goh, die anderen hebben het ook gekocht. Uh, misschien denkt Sony op dit moment. van ja, goh, Dat gaat dan toch niet binnen een jaar gebeuren. Dus uh, we doen hier maar niet te veel moeite mee. Het erkenlijk slaat het niet aan. Het ik bedoel. Je zegt zelf, ik hoor er nooit meer wat over. Ook niet door de week, zeg maar. Als het niet over een nieuw productaankondiging gaat. En ik zie het ook niet terug van... Oh, heb je al gezien dat... Uh, uh, God, hoe heet dat? Metal Gear Solid was vroeger volgens mij... in mijn jeugd een heel erg populair game op de Playstation. Dat je die nu op je tablet kan spelen. Never hoor je dat soort dingen. Of dus als, als playstation spelletjes of hoe noem je die, die lui... Uh, het niet ombouwen... of het niet uh, beschikbaar maken of wat dan ook... ja dan is er geen aandacht voor je... Ja, is er kennelijk ook niet voor gekozen van Sony om het maar gewoon rustig te vergeten. Ja, wat zou goed kennen, kunnen. Hoeveel heeft de display? Uh, 1260 Oké, okay, en uh, is het uh, niet te doen? Of, uh... Nou, uh, ik zie bijvoorbeeld bij de klok: uh, klok uh, Widget, zie ik heel duidelijk pixels. Yeah. Dat, dat is de enige. Volgens mij is dat gewoon slecht gerenderd, toch? <laughs> Want ik zie bij de. de... Kijk, hoe ik, uh, hoe ik mijn tablet gebruik. Uh, en zo kijk ik er ook een beetje naar, want ik heb de Nexus 7 daarnaast liggen. Um, en die heeft ook 1280x800 pixels, maar bij 7 inch. Nou, die zet ik allebei in -modus. en ja? uh, Die zet ik naast elkaar. En dan ga ik kijken van, oké, okay, zie ik verschil in, in, de, in de titels van applicaties. Of in de, de icons van dezelfde applicaties. Ik zie daar op normale kijkafstand, en daar heb ik het over, ik weet niet hoeveel het is. Moet ik me lineaal erbij pakken, oh, maar ik denk 30 centimeter. Uh, zie ik geen verschil. En, en ja, goed, ik weet niet hoeveel pixels per inch dat exact uh, allebei ja, is. Ik kijk maar... meestal gewoon naar tablet Magazine, de website... en dan ja. hoe de tekst links eruit ziet... en hoe de, text, de kleine tekst rechts in het menu eruit oh, ziet. Oh, dus dat zal zijn. ik ook even openen. Ik heb twee en, seconden gedaan. Dat, daar vind ik het grootste verschil... bijvoorbeeld tussen de mini en de retina de iPad... is duidelijk de retina veel beter te lezen. Ja, ja goed. Ik, dat verschil is dan ook nog, nog drie keer zo groot natuurlijk. Um, ik zie hier... hier ja. Wacht, zo is dat verschil drie keer zo groot tussen uh, de Note, en, of hoe noem je dat ding wat jij hebt, de Xperia en de iPad 3? Nou, een, een 1024 bij 768 tegenover een uh, uh, 2000 Retina display en... Uh -huh. En een uh, het Xperia Tab Test tegenover een Nexus 7. Oh dus ja, ja de, Nexus 7, ja, oké. Okay, ja, ja. Dat is het verschil, is, is kleiner. Dus. Uh, maar ik denk, het verschil wat ik nu zie tussen de twee apparaten, met het uh, tablets Magazine open, is denk ik meer het gevolg van het True Black Display, wat Sony gebruikt. En niet zozeer de scherpte, want de scherpte is ongeveer hetzelfde. Ik, ik, ik zie het verschil niet zo. Okay. Hmm. Maar dat kan ook zijn omdat ik minder kritisch ben. Hè. Kijk, iedereen zijn eigen ding natuurlijk. Ik heb een bril nodig. Wacht, wacht. Ik bedoel te zeggen, ik zit er niet euh, met een vergrootglas op... Euh, of op 5 centimeter afstand om de letters te vergelijken. <conversation> ik, ik, ik... ik kijk naar de, de ervaring bij het scrollen en bij het lezen. Zie ik verschil in scherpte? Nee. Nee, oké. Okay. Ja, precies, maar dat is toch... Uh, oké, okay. ja, ik, ik, ik, ik zie overigens eh, wel altijd verschil tussen dat soort dingen... Uh... Misschien ben ik er dan uh, kritischer op. Uh, wil ik alleen maar mee aangeven dat het dan alleen maar. Uh, opvallender is dat, dat ik op dit moment lijkt te kunnen leven. met een uh, iets lagere resolutie-display op een kleiner formaat. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Oké. Okay. Nou nee, goed, dat was mijn, uh, <laughs> mijn eerste indruk van de Sony uh, tablettes. Maar uh, uiteindelijk is dat dan. Want Nood is zeg maar positief per saldo. Mini was wat mij betreft positief per saldo. En wat is dan bij de Tablet S? Uh, leuke Tablet, maar... Nog niet echt per se positief dus? Nou ja, wel positief. Voor... Als, je, als je hem aan wil schaffen... en je hebt er al een voorkeur voor... zeg ik daar geen nee tegen. Leuk ding voor wat ik nu, nu weet... Maar ik zou niet zeggen van, oké, okay, jij zoekt een Android-tablet, kijk eens naar die Xperia Tablet S. Mm, mm, zijn, ja, okay, zijn dat zijn beter. Dus ik zou zeggen, je zoekt een kleine tablet, kijk eens naar die Mini. Jij zou zeggen, je zoekt een smartphone, kijk eens naar die Note. Ja. Maar als je een Android-tablet zegt, zou je niet zeggen, kijk eens naar die Xperia op dit moment. Hm. Nou, niet per se. Hij zal misschien opkomen als je, meer, als, je meerdere, als je meerdere dingen noemt. Als jij zegt, ik zoek een Android-tablet, dan zeg ik, kijk eens naar de Nexus 7. Ja, precies. Oké, okay, dat is... Dat, dus... Dat, but, but, maar als jij dan zegt, ik wil een 10,1 10, inch. Dan zeg ik, kijk eens naar de Acer Recording heb A500. Of ja. uh, misschien de A700. Of kijk eens naar de Sony Tab Desk, Dan zal die misschien wel vallen. Maar het is niet iets waar, waar, waar ik meteen de aandacht op zal vestigen. Mm -hmm. Oké. Okay. Ah, interessant. Alright. Nou, dan zijn we nog wel een beetje, denk ik. Anderhalf uur later. Ja. <laughs> Oké. Okay, uh, uh, staat er deze week nog wat te gebeuren? Uh heel diep nadenken. Volgens mij niet. Niet dat ik weet. Nee, het is uh, november. We gaan een beetje afbouwen, denk ik. Richting de feestdagen. Right. En uh, Qua presentaties en dergelijke. Maar, uh, nee, volgens mij niet. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, mocht er toch nog wat gebeuren deze week, dan kan je dat vinden op tabletsmagazine.nl. Yes. En die nieuwtjes worden aangekondigd ook op Twitter via twitter.com slash tabletsmagazine. Uh, gebruik jij je persoonlijke Twitter-account die je nog op ligt? nee. Okay. Als je mij wil volgen, kan je Twitter gebruiken. En dat is twitter.com/slash samrijver. En dat was hem weer. Ja, tot volgende week.